Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toner in de bewerking van Peter Tenuil. Karen van Holst-Pellekaan vertelt de Aamnaak. Een nieuw jaar, een nieuw geluid. Hoe zal het klinken? Wat brengt de toekomst? Sla er de almanak voor 2009 op na. Dat hebben wij van de Bommelhoorspelen ook gedaan. Daarom kunnen we u nu een verhaal voorspellen over de Aamnaak. laderen van de bomen te rukken, terwijl hij storm en regen aanvoerde, zodat het landschap al spoedig een troosteloze aanblik bood. Iedereen die buiten niets te zoeken had, bleef thuis. En dat deed heer Bommel dan ook. Want binnen was het recht behagelijk, vooral toen Joost hem een verwarmende drank bracht. Oh, dat is aardig van je. Eenvoudige lieden denken wel eens dat het leven van een Heer toch maar gemakkelijk is. Maar ze moesten eens weten wat er allemaal in mij woelt. Waar gaan we heen? Dat vraag ik me af. Wat zal de toekomst brengen? Ik denk wel eens. Doet u doe, doe, toch geen moeite, heer Olivier? Wat er vandaag geboden wordt is al erg genoeg. Er uh, wordt buiten geroepen. Het zal een wind zijn. Ik hoorde duidelijk dat er iemand riep. Het herinnerde me aan vroeger, toen de wereld nog jong was, hoorde ik dat ieder jaar. Toen kon men nog hoop hebben als zijnde. Maar nu denk ik wel eens, welke zin heeft het allemaal? Och, als het me te veel wordt, is er altijd nog de tv met uw welnemen. Is er anders nog iets van uw dienst? Het klinkt als aan naak. Dat is de roep van de albanakverkoper... Nog niet zo lang geleden heb ik op zolder oude almanakken gevonden... zodat het verleden me weer levendig voor de geest kwam. En ik nu vol gedachten zit, al weet ik niet precies welke. Van die boekjes heb ik ook wel eens gehoord. Mijn tante placht ze te kopen, met uw permissie. Maar ze zei altijd, dat is niets voor jou. Zodoende. Maar het is vast en zeker de almanakventer. Hij is vroeg dit jaar... Maar ik ben toch benieuwd wat er in die dingen staat, al is het onzin. Almanakken zijn niets voor mij. Mijn tante kon het weten, want dat is een wijze vrouw met u goedvinden. Niks, tante. Mm. Mm. De getijden en de maanstanden staan erin... zodat men altijd weet hoe laat het is, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm. En de markt en feestdagen en wat voor weer we kunnen verwachten... Maar het aardig zijn de toekomstvoorspellingen die nergens op lijken. Dat weet ik uit ervaring. Stel je voor, men heeft tenslotte een vrije wil. En men bepaalt zijn eigen lot als heerzijnde. Zeer juist, hm. zodoende. En daarom wil ik graag zo'n almanak hebben. Het is leerzaam om te zien wat er allemaal voor verzinsels ingedrukt staan. Uh, ga er een kopen, Joost. Maar het regent. En, en u zegt zelf... Kom, oh, kom. Je wil mijn vrije wil toch niet in de weg staan? Uh, no. Nu dan. Wat een boodschap in dit weer. En dan te bedenken dat... TV nu een ontspannende griezelfilm biedt. Betrouwe bedienden trapte door de elementen. Maar bij het ronden van een bocht kregen die de overhand. Oh. Wil meneer. Almanak kopen? Uh, ik. Uh, ik uh, niet zozeer. Het is voor heer Olivier, want het is allemaal onzin. Uh, en ik ben een eenvoudig persoon. Ja, ja, ja, eenvoudig. Dan is dit dit voor u. Dit is de almanak van het Gouden Meervoud. Geen onzin en geen zwendel. Iedereen krijgt de almanak die bij hem hoort. En ik heb hier precies wat voor meneer hier geschreven is door de alwijze Alrepus. De meneer heeft de maan in de vissen, dat zie ik zo. Mm -hmm. En voor hem staat geschreven: De wolken vallen en de val brengt slijk voor de meervoudige. Ja, ja, ja. Staat dat er werkelijk? Val brengt slijk? Dat is toch frappant als ik zo vrij mag zijn. Ik had dit dus van tevoren kunnen weten. Dan had ik deze betreurenswaardige plas kunnen vermijden. Juist, juist, zo'n almanak is onmisbaar. En niet duur voor het geld. U kunt intekenen op de eeuwige almanak van het gouden Meervoud voor maar duizend florijnen per jaar. Te betalen binnen een week tot 1 december en één maand cadeau voor degene die voor kerstmis het nieuwe jaar betaalt. En wanneer u niet tevreden bent, krijgt u nog geld terug ook. Het adres staat op de voorpagina. Dat is erg duur. Ja, iedereen krijgt het zijne. Niet één is gelijk. Het lijkt wat prijzig, maar het is te geef. Dat zult u merken. Kijk, als u hier even tekent, kunt u uw eigen lot lezen en uw voordeel doen. Hmm, ik zit hier eigenlijk voor je heer Olivier. Maar aan de andere kant heb ik het geld in mijn oude kous. En misschien kan ik het slechter beleggen. Wie weet... En met die gedachte zette Joost zijn handtekening. De almanakverkoper reikte hem het tijdschriftje over... en verwijderde zich met snelle tred. Deze almanak van het Gouden Meervoud is alleen voor u. Iedereen krijgt wat hem toekomt. Amenak! Amenak. Eigenlijk veel geld voor zo'n blaadje. En hier Olivier zou best gelijk kunnen hebben dat het allemaal onzin is. Hoewel mijn tante er veel in las als ik mij verstouten mag. Joost ging een beetje verzitten. Want het valt niet mee in de moller te verblijven. Maar terwijl hij dat deed, raakte zijn hand een rond schijfje aan. En er verscheen een trek van verbazing op zijn gelaat. Voorzichtig trok hij zijn grijpende vingers uit de blubber En keek fronsend naar zijn vondst. Op dat moment brak het wolkendek. Zodat een bleke zonnestraal fonkelend door het schijfje weerkaatst werd. En Joost's verbazing maakte plaats voor blijdschap. heb ik ooit als men mij toestaat. Val brengt aard slijk, staat er in de almanak. En dat kan ook geld betekenen. En dit is een gouden ducaat. Heer Bommel zat voor het beregende venster naar buiten te staren... toen de deur op ongepaste wijze door de bediende geopend werd. Het klopt. Ja, maar jij niet. Je hoeft niet zo opgewonden te zijn, omdat je eindelijk zo'n onzinblaadje hebt, bemachtig machtig, Joost. Daar kan ik niet tegen. En wat zie je eruit? Je zit vol modder. Slijk, met goed goedvinden. En dat stond in de almanak. Aarts slijk. En daardoor heb ik in een plas een goudstuk gevonden. Als ik zo vrij mag wezen. Ha, dat is sterk. Een gouden ducaat. als je begrijpt wat ik bedoel. Stond dat werkelijk in mijn almanak? <laughs> Geef me dat ding, Joost. Ik wil dat zelf lezen. En die ducaat zal ik goed bewaren voor de aardigheid. Uh, uh, hij is voor mij, met permissie. Iedereen krijgt zijn eigen almanak, zei de Verkoper. En zodoende heb ik er zelf een abonnement opgenomen. Iedereen zijn eigen almanak? En ik dan? <laughs> Trouwens, die ducaat is toeval. En zoiets is slecht voor je karakter, zodat ik er niets mee te maken wil hebben. Ik, uh, ik, ik, ik ga een eentje lopen, bedoel ik. Het regende niet meer, maar voor alle zekerheid had heer Bommel zich gewapend... met een inschuifbaar parapluutje voordat hij zich naar buiten begaf. Fris weer. Goed voor de bloedsomloop, die stil gaat staan als men een zittend beroep heeft. Niet dat ik belang in die alpanak stel. Allemaal onzin, zoals ik duidelijk gezien heb op zolder... waar Joost al die rommel in een koffer heeft bewaard. Ach, ik heb al heel wat ervaringen met dingen als toekomstvoorspellingen en zo... Stel je voor, vroeger dacht ik wel eens dat men de toekomst veranderen kan. Jeugdige dwaasheid, dat zie ik nu wel in. En het is gevaarlijk voor Joost karakter dat hij toevallig een geldstuk gevonden heeft. Het is eigenlijk mijn schuld. Dat geroep van Amnaak heeft allerlei herinneringen uit mijn diepste verleden omhoog gebracht. Amenak. Zodat ik... Eh, riep u eh, Amnaak? Almanak! Ik heb voor iedereen wat hij zoekt. En in deze door Swami Alrebus geschreven almanak... kan men lezen hoe dat bereikt kan worden. Ja, ja, ja, ja. Hij geeft de weg aan tegen een geringe vergoeding. U kunt intekenen op de eeuwige almanak... voor slechts duizend florijnen per jaar nou, te betalen... Geld speelt voor... geen rol. Ik voor mij zoek de eenvoud, zoals iedereen weet. En als Swami Rebus mij de weg kan wijzen... wil ik wel zo'n ding hebben. Geen meervoud... ...maar eenvoud. Nou, ik weet niet of ik die heb. Er wordt weinig gevraagd. Of wacht, wacht, wacht. Ja, ja, ja. Dit lijkt erop. Oh. Jupiter op Saturnus. Gouden eenvoud. Dat moet ja. uw teken zijn. Ja, ja, ja. De eenvoudige heeft zich bevrijd van het aardse slijk. Warmte en vriendschap zullen hem omringen. Als u hier even tekent... ...dan zult u elke week een exemplaar ontvangen. Oh. En als het niet goed is, krijgt u nog geld terug ook. Ja. Jullie met je slijk... Jullie weten zeker niets anders, omdat het heeft geregend. Amen. Duizend florijnen is wel veel voor deze onzin. Daarom kan ik beter eens kijken hoe onzinnig het is. Dan krijg ik tenminste waar voor mijn geld. zien. vandaag is het donderdag... Uh, hier heb ik het. De eenvoudige maakt vrienden. Goede zorg en hartelijkheid... ...zullen hem koesteren. Hij zal een onverwacht geschenk ontvangen... ...dat hem met dankbaarheid vervult. O, oh, dat is toch wel mooi. Precies waar ik behoefte aan heb in mijn omstandigheden. En wie weet, tenslotte is het ook droog geworden... ...toen ik op pad ging. piraat! Kom eens hier als je durft! Ik zal Ik ga... Heer Bommel zweeg, want het drong tot hem door dat zijn geschreeuw verwoei in een plotselinge windvlaag... die nieuwe regen met zich voerde. Hij zocht beschutting onder een boom... die bezig was zijn laatste bladeren te verliezen. Uitgeblust ging hij op een wortel zitten... en staarde naar de almanak. De eenvoudige heeft zich bevrijd van het aardse slijk. Hij zal een onverwacht geschenk ontvangen... dat hem met dankbaarheid vervult. Warmte en vriendschap... Koesteren in hartelijkheid, geschenk, dankbaarheid, terwijl ik hier eenzaam kou zit te lijden, omringd door wegpiraten die met modder gooien. Huh. Ach, vroeger geloofde ik nog in die dingen. En soms kon ik ook zorgen dat ze uitkwamen. Maar nu schijnt er niets anders meer te zijn dan onzin, zodat zo'n almanak oplicht en rij is. Een of andere handige zakenman die eenvoudige lieden bedriegt. En ik heb Joost nog zo gewaarschuwd, voordat hij die gouden ducaat vond. Maar ik heb tenminste nog een paraplu om het te beschermen. Hij greep het inschuifbare regenscherm en zocht naar de knop om het te ontvouwen. Maar dat viel niet mee. Het inwendige was aan het oog onttrokken en zijn natte vingers waren gevoelloos. Zodat het een hele worsteling werd. Onzin. Alles is tegenwoordig. Oplichterij, te dat voel ik heel fijn aan... Oh, ja. oh, zo. Wat een machine! Nou, eindelijk wat bescherming, maar ten koste van een geknepen vinger. De kopel is een lelijke plaar worden. Mijn enige troost is dat de modder een beetje is weggespoeld. Kweetal, jij hier? Bommel weet alles. Ja. Zijn denkraam moet reusachtig zijn. Eh, uh, ja, dat uh, wel misschien. Maar wat bedoel je eigenlijk? Ik bedoel, tegenwoordig is alles mechanisch, Terwijl de onzin voor veel geld om ons heen in de blaadjes stiert. Zodat een heer er geen raad mee weet. Dit is nu net waar ik al lang op geknacht heb. Hm? Een schutsel tegen lekwolken. Hm? Een beetje bollig met een membraan op krommende stekkels die zich klein neergelaten. Oh juist. Je bedoelt een paraplu? Aplu. Ja, er zit een noppige stroel in de polling. Pommel hm? is een reusachtige breinbaas. Ja, uh, uh, uh, misschien wel. Uh, nee, bedoel ik. Neem nu bijvoorbeeld zo'n Almanak. Allemaal bedrog van handige lieden. Ik ben zo dom geweest om het erop te abonneren, terwijl ik nu weet dat toekomstverandering onzin is. Ze drukken maar wat en noemen zich Swami Rebus om het echt te laten lijken. Hier, kijk maar. Allemaal zwart op wit tekentjes. Ja. Staat daar wat komen gaat? En Bommel zegt dat het niet waar is. Allemaal leugens. Het is allemaal erg droevig. Kranten kan men niet meer lezen omdat men daar niet goed van wordt. En als men bij wijze van ontspanning zo'n blaadje koopt, staan daar alleen maar verzinsels in. Het leven van een heer is moeilijk. Moeilijk? Ja. Hoe kan dat met zo'n mooie paar applu? Eh? Als ik die had, zou ik erg noppig zijn. Eindelijk een deksel om mee te dragen, als de wolken lekken. Ach ja, wel handig, maar het is niet alles. Veel natsel. Goed voor het struweel, zegt P. Maar voor mij is het slorig. Ik kan geen wieling voegen als alles nat is. Als ik maar zo'n paar aplu had... Een eenvoudige geeft wat hij heeft. Dat staat ergens in die almanak. Die onzin is, zodat ik het niet zo licht vergeten zal... De eenvoudige maakt vrienden. Hier, deze paraplu mag jij hebben. Want je hebt er meer aan dan ik. Als eenvoudig heer verspreid ik warmte om mij heen. Dat is monkels. Paraplu, hmm. paraplu. Par oh, dat is nu par echt een eenvoudig iemand. Hij is blij met een eenvoudig geschenk. Terwijl hij vergeten heeft mij te bedanken en die almanak terug te geven. Nou ja, daar staat toch alleen maar onzin in. P. Pastinakel was druk bezig om sprokkels te krenten voordat het winter werd. In die bezigheid werd er gestoord door Kweetal, die nader bijdraafde, terwijl hij het geschenk van heer Olly omhoog hield. Wat een noppig nat schutsel heb je daar. Een paar aplus. Het is van Bommel. Hij heeft een groot denkraam. Maar toch is hij droef en sloerig. En weet je waarom? Omdat er geen waarheid in dit druksel staat. Er zit geen sprit in. Hoe kan dat? Ik rui toch zwart op wit en dat is altijd waar. Het is gemaakt door een lieger. Maar nu ik dit grote natschutsel gekregen heb, moet ik daar wat aan doen. Want Bommel is vol treur. Wat kun je daaraan doen? Het is gevaarlijk om sprit aan een lieger te geven, dat weet je. Ik ga geen sprit aan iemand geven, ik ga het aan iets geven. Aan iets? Dat kan niet. Aan iets heeft geen denkraam. tijds wel. Ze persen hun denksels uit een doos met knoppen. En die doos kan ik stuipen met alguin. Toen heer Bommel thuis kwam, besloot hij om de achteringang te nemen, omdat hij geheel doorweekt was. Natte voeten zouden de plafuizen bederven. Het is beter om me in de keuken een beetje te drogen. Ach, Het is allemaal droevig. Regen en bedrog van buiten en van binnen. Als men begrijpt wat ik bedoel. Maar hier zal ik tenminste warmte en een droge jas vinden. Met deze gedachte liep hij langs het muurtje dat de faalt van de buitendeur scheidde. Zonder aandacht te schenken aan de bedrijvigheid aan de andere kant. Daardoor kwam het dat hij danig schokte toen er een emmer over het metselwerk heen werd leeggegooid. Oh, oh, oh, oh. Blodder. Heer vier! Dit is zeer betreurenswaardig. U moet mij verschonen. Ik, uh, ik was bezig de modder hier te onderzoeken met u goedvinden. Het aardse slijk liet mij niet meer los. Het aardse slijk. Het stond zwart op wit in de almanak. En het kwam uit doordat ik een gatstuk vond. En ik wil ook wel eens wat, al ben ik maar een eenvoudig persoon met uw welnemen. Zo. En voor mij stond in de almanak warmte en hartelijkheid en een onverwacht geschenk. En kijk nu eens, bij mijn eigen huis word ik met drek gegooid in de kou, zodat ik zorgen heb over mijn tere gezondheid bedoel ik. Dat drukwerk is zwendel en ik ga de schrijver de waarheid zeggen, zodat het een vreemde moeder zal worden. Desnoods met het gerecht in de hand. En jij, jij moest je schamen na al die jaren trouwe dienst. Maak onmiddellijk een warm bad klaar. En een schone jas. Misschien heb ik het een beetje te groot aangepakt met deze emmer. Maar ik zal toch geen kwaad kunnen als ik straks heel voorzichtig... met de hand de aarde onderzoek op verloren geldstukken. Toen heer Bommel zich gereinigd had... Klom hij in zijn auto en reed naar de stad om zijn recht te gaan halen. Ik zal die rebus weten te vinden. Zijn adres stond in dat lorreblad. en men kan een heer niet ongestraft met modder gooien. Oh, oh, hey, jonge vriend, goed dat ik je net zie. Dag, heer Ollie. Ja, stap in en ga mee, want dit is heel leerzaam voor een jong iemand. Geloof nooit in voorspellingen in almanakken, want die komen nooit uit. Dat heb ik heel fijn leren voelen in een moeilijk leven vol bedrog en gevaren. Nou, daar weet ik alles van. Ja. Maar gelukkig heb ik u toch ook wel eens kunnen tegenhouden. Maar, dit keer niet. Je bent toch nooit als ik je nodig heb, bedoel ik. Maar ik zal je laten zien dat ik mijn eigen modder kan doppen. Hij gaf gas en terwijl ze voor de wind naar Rommeldam reden... vertelde hij wat er gebeurd was. Als de gevestigd was in een buurt waar hij niet parkeren kon, liet heer Bommel de oude schicht op de markt achter. Dit eh, straatje moet het zijn. De Sofsteeg. Hm. Vreemd dat ze hun adres in dat blaadje hebben gezet. Ach, ze zijn dom. Dom en brutaal. Ja. Maar let op hoe ik ze te pas laat komen, jonge vriend. Ze zullen vreemd opkijken. Klaar. Juist, u hebt mijn abonnement aangesmeerd zodat mijn trouwe bediende mij met modder heeft gegooid. Bent u heer Rebus? Nee. nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben alleen maar een afgezant van de grote zwam. Je hebt u soms klachten. Hij draagt een pruik. We kennen hem. Heer Bommel greep toe en ja hoor, onder de haardons werden de ongunstige trekken zichtbaar van. Jou ken ik? Hiep, hieper. Men kan een heer niet zo gemakkelijk voor de gek houden. Je bent een schurk en een oplichter. Altijd geweest trouwens. Waar is heer Rebus, die hier de baas is? Ik... Ik heb mijn leven gebeteld, meneer Neuswaar. Nee, Met veel moeite heb ik een eerlijke betrekking gevonden door het verkopen van dat blaadje. Het is hard werken in weer en wind, maar ik heb het er graag voor over... als ik daardoor een oppassend lid van de maatschappij kan lezen. Verraad me niet, meneer Bommel. Geef me een kans, want de boosheid van de goede en wijze swami, dat zou te erg zijn. Ach, goed. Ik wist al lang dat deze gozer een zwart verleden had... Want ik weet alles. Wat moet u hier? U stoort mijn meditatie. Wees niet boos, Swami. Vroeger was ik onder de invloed van slechte vrienden. Maar door uw wijsheid ben ik een betere iemand geworden. Heus, Heus, geef me nog een kans. Die kans heb je steeds al. Ik ben grootmoedig. Ga aan je werk. En jij, broeder Bommel, heb jij het licht ook al gezien? Eh... Nee, nee, ik, ik, ik bedoel... Uh... Uh, je komt je beklagen over mijn almanak. Ja. ja, ja. Uh? Lefbroeder, jij zoekt naar de zuivere eenvoud... terwijl je in overvloed in een kasteel woont. Blah! Huh? Ze lachen als het niet zo droevig was. Ik weet alles. Het abonnement van de eeuwige almanak is door jou zelf ondertekend, sukkel. En wat geschreven staat, staat geschreven. Ga heen en verdiep je in mijn geschriften. Je lot is bepaald en wordt maandelijks thuis bezorgd. Ik heb uh, goed opgelet. En het was werkelijk heel leerzaam voor een jongere. Het is vreemd dat die wijze alles van me wist... Zou die albadak dan toch? Uh... U bent er lelijk ingelopen. Ja? Het is allemaal oplichterij en u kunt beter naar de politie gaan. Oh. Ze gaan nou vast naar de politiebaas. Ja, ja. Dit is linkwerk en ik sap om het te pletten. Het drukken van al die verschillende blaadjes is pokkenwerk. Al hebben we dan ook een diepzetter. Laat de politie maar komen. Abonnees hebben getekend en wat geschreven staat, staat geschreven. Nee, dit is een superzaak. Een superzaak? Hè? Ik zou me er blaren. En waarvoor? Als ik honderd abonnees heb opgehaald, is het veel. Zeker. Huh? Wat allemaal abonnees zijn, reken nou maar uit. Duizend florijnen per jaar. Dat is een ton als we er honderd hebben. We alleen maar hampel te betalen voor het schrijven van die blaadjes. Je drukt ze en je krijgt vijftig procent van de winst. Superzaak, zo zeker als ik superheet. En jij krijgt 50% voor niks doen? <lacht> dat, dat is niet eerlijk. Ik run deze zaak en dat is superwerk. Ja. Ga nu naar Hakstro en bestel een nummer van de zuivere eenvoud voor de bollen. Niet telefonisch, want ik kan worden afgetapt. Schiet op. Ja. Ja, maar... Het is niet goed verdeeld. De een moet werken en de ander krijgt de centen. Hoewel, 50%. Ten slotte is dit eerlijk werk. De politie kan er niks aan doen, zegt ze. De schrijver van de almanakken bewoonde de zolderkamer van een net pension. Maar jammer genoeg was hij niet thuis toen Hieper aanbelde. Meneer Haakstro is op zijn werk. Ja, ja, ja. Ik verwacht hem over een uurtje of zo. Oh. Hij heeft het druk hoor, overdag en dan s'avonds ook nog. Hij schrijft zich nog eens een hersenvergroging. Ja, maar ik heb een dringende boodschap voor hem. Ik moet hem spreken. Nou, u kan hier wel in de eetkamer wachten. Ja, ja, ja. Meneer Haakstro wil niemand op zijn kamer hebben als hij er niet is. Ja. Dat was te begrijpen, want het werk van de schrijver was natuurlijk van vertrouwelijke aard. Zijn vertrekje lag er dan ook tamelijk slordig en verlaten bij. En omdat het raam een eindje open stond, tochtte het er lelijk. Dat werd nog erger toen het venster verder werd opengestoten. Daarbuiten werd het gelaat van kweetal zichtbaar... dat de ruimte van onder een paraplu scherp opnam. Hier moet het zijn. Het ruikt je net zo kwarrig als het druksel. En daar staat de doos met knoppen waar de licha zijn denksels uitperst... Hij haalde een vreemd gevormd staafje voor de dag... en drukte daarmee een kromme houtsplinter in het inwendige van de tikmachine. Ik weet al, Ruin. Dat geeft sprit. Alles wat hij nu zwart op wit perst, zal zijn loop hebben. Hij klom weer op de vensterbank... en nadat hij de paraplu had geopend, verwijderde hij zich op een windvlaag. Heer Olly wist daar natuurlijk niets van... Die had zich gramstorig naar het politiebureau begeven... om zijn klacht te doen bij commissaris Bulle Het is treurig. Voor veel geld abonneert men zich op een tijdschrift... waar niets dan onzin in staat. Het is mijn plicht als heer om daartegen op te treden. Het wordt tijd dat de politie er wat aan doet, bedoel ik. We zullen zien. Ja, maar... Geef het adres maar, we zullen de zaak onderzoeken. Oh, Maar ja... Personen die ergens een handtekening onderzetten, moeten de gevolgen zelf dragen. Ja. Zo is de wet. Dag, Bobbel. Er zijn al heel wat klachten gekomen van sukkels die hun handtekening hadden gezet. Niks aan te doen natuurlijk. Wat getekend is, is getekend. Zo is het. Aan de andere kant, er zijn ook klachten ingediend door de uitgever van dat blaadje. Een, een zekere Swami Al Repus. Hij dreigt de tobbers met deurwaarders en rechtszaken als ze niet dokken. Dit is een misselijk soort zaak waar ik niet van hou. Met bommel heb ik geen medelijden. Maar het zijn meestal arme sloebers die het slachtoffer zijn. En wij kunnen alleen optreden als we de oplichting kunnen bewijzen. Maar hoe bewijs je oplichting in toekomstvoorspellingen? Hm, hm, en, uh, doe zo hier en daar eens navraag. Dan kunnen we kijken of er wat aan te doen is. Politie... Die treedt alleen op als men per ongeluk aan de verkeerde kant van de weg rijdt. Maar echte misstanden moeten tenslotte toch door een heer worden bestreden. Die overal alleen voor staat. Zodat ik er voor vandaag genoeg van heb. Een geneeskrachtige drank voor het haardvuur zal me goed doen. Na alle narigheid en kou die zo slecht zijn voor mijn tegenstel. Maar jammer genoeg was zijn thuiskomst anders dan heer Bommel zich had voorgesteld. Toen hij de voordeur opende, werd zijn blik getroffen door zwarte voetsporen... die ordeloos door de hal liepen en de wanden werden ontsierd door handafdrukken... waar de modder in dunne straaltjes van afdroop. Het was duidelijk dat er iets ernstigs gebeurd was... zodat heer Bommel met kloppend hart de duistere sporen volgde. Ze liepen in de richting van de keuken en toen hij daar de deur openduwde... werd er zijn ergste vermoedensbewaarheid. Bij het fornuis stond Joost geheel vervuild zijn gezicht te wassen... terwijl de blubber van zijn gestalte zijpelde. Joost, u moet mij verschonen, heer Olivier. Met uw welnemen heb ik met de hand in het slijk gevroed. Ik hoopte nog meer gouden ducaten te vinden. En zodoende heb ik mezelf vergeten. De avondmaaltijd is nog niet gereed als ik zo vrij mag wezen. Het is zeer betreurenswaardig, maar als u het door de vingers wilt zien... zal het niet weer gebeuren. Heer Bommel wees Joost natuurlijk uitputtend op de onzin van de almanak en het ongepaste van zijn gedrag. Maar de gouden ducaat liet de verslaafde knecht niet met rust en na het ontbijt haastte hij zich de volgende morgen naar de stad. Ik kom zelf de boodschappen even halen, meneer Grootgrut. Heer Olivier wil verse grutsprits bij zijn koffie, zodoende. Ja, ja. En ik moest toch in de stad zijn, want ik wil iets laten taxeren. Ja? Het is een mirakel. Zo'n almanak, als ik me zo mag uitdrukken. Die almanak is onzin. Mij is een overvoedige omzet voorspeld. Maar de zaken zijn nog nooit zo slecht geweest. Kijk, een gouden ducaat. Die heb ik in een plas gevonden, zoals er geschreven was. Hartslijk, stond er. Hoewel ik verder niets in het slik heb aangetroffen. Dat is sterk. Hiernaast is een goudsmid die hem schatten kan. Zou de almanak dan toch... De middenstander volgde Joost onopvallend naar zijn buurman, de goudsmit, om op de hoogte te blijven. Ik wil dit goudstuk verkopen. Goud is veel waard vandaag de dag, met goedvinden. En dit brengt misschien wel duizend florijnen op, dacht ik zo. Dan heb ik de kosten van de almanakken weer uit. Goud is veel waard, maar dit soort niet, vriend. Oh, oh. Dit is een vergulde reclamemunt. Nee. Je wilt me oplichten, hè? Ik ken jou en je soort. Verdwijn, voor de waarschuw. Dat hoor ik nu eens net. Meneer Joost is lelijk peet genomen. Zo wordt een eenvoudig iemand bedrogen. Daarvoor heb ik in een modder vroet en een strenge berisping gekregen. Mijn die moet naar de stomerij en mijn spaarcenten gaan op aan een abonnement op die waardeloze almanak. Er is geen recht meer op de wereld dat met mij toestaat. Maar gelukkig heeft hier Olivier de politie gewaarschuwd. Zijn vertrouwen werd niet beschaamd. Want toen hij achter Bommelstein van zijn fiets stapte, kwam brigadier Snuf hem al tegemoet. Uh, een ogenblikje. Ik onderzoek klachten over een almanak die op het ogenblik in omloop is. En in de stad hoorde ik dat u zich geabonneerd hebt op dat blaadje. Uh, wat kunt u mij daarover vertellen? Heel veel. Het is het bedrog van eenvoudige personen. Aha. Hun laatste spaarcenten gaan eraan. Ja. Hier moet worden ingegrepen. Ja, ja. Dat zeg ik ervan, wanneer ik zo astrand mag zeggen. Maar, maar, maar u hebt uw handtekening gezet. Ik zal uw klachten noteren, maar ik kan u niets beloven. Als er iemand met klachten is, ben ik het wel. Ik wil wel eens weten wat koffie blijft. Ik ondervind alleen maar smeerlapperij en honger en dorst. Terwijl de almanak me warmte en vriendschap heeft beloofd. Omdat ik de eenvoud zoek. Het is oplichting. Dat voel ik heel fijn aan. Eenvoud, hè? Ik weet niet of hier van oplichting kan worden gesproken. De opmerking van brigadier Snuf had heer Olly geen goed gedaan. En omdat hij dringend behoefte had aan een kopje koffie... besloot hij zijn buurvrouw op te zoeken... Zo'n bakje troost was nu net wat ik nodig heb. Die brigadier wilde niet geloven dat ik werkelijk een eenvoudig heer ben... terwijl ik toch alleen naar de gouden eenvoud zoek. Of niet soms? Ja, je Jij bent reuze eenvoudig. Ja. Maar je woont zo groot, hè? En je zegt altijd dat geld geen rol speelt. Niet iedereen begrijpt dat jij altijd aan anderen denkt. Ik woon zo groot. Ja. Dat zei snuff ook al. Al zei hij het niet direct... Een voorvaderlijk kasteel geeft verplichtingen als heer zijnde Maar misschien... Eh, ach, ik hoop de steun te vinden in die almanak... waar alleen maar onzin in staat. Hoe bereikt men gouden eenvoud? Ja, die almanak. Ja. Ik lees dat soort dingen graag. Oh, oh. Dom van me natuurlijk, maar toen kwam er een verkoper langs... en toen... en toen heb ik een abonnement genomen dat ik eigenlijk niet betalen kan. U ook al? Ja. Maar, maar dat is... Waarom bedoel ik? Nou, ach, ik heb wel eens last van de eenvoudigheid, zie je. Oh. Soms denk ik dat alles gemakkelijker zou zijn als die eenvoud wat minder was. Ja. En toen zei die verkoper ja. dat mijn maan in een boogschutter stond... Ja. en dat ik vanzelf geluk zou vinden als ik de almanak maar goed las. Ja. En toen... Nou ja. De oplichterij. U, u had dat nooit moeten doen, mevrouw. Ik, ik bedoel dat abonneren. N nee. Ho Hoewel ik zelf... Uh, uh... Maar, maar ik, ik zal er een eind aan maken. Tenslotte oh? ben ik al bij de politie geweest. En omdat dat niet helpt, haal ik persoonlijk de, de rechtbank erbij. Oh. U hoeft niet te betalen voor die onzin. Dat uh, beloof ik u. Wat ben je toch flink, Olly. Olly. Heer Bommel onderschatte de ijver van de politie, want reeds enige dagen later begaf commissaris Bas zich met een bundel papieren naar rechter Rans. Ik heb hier een dossier met klachten, allemaal van abonnees op een blaadje vol onzin. Het schrijven en in omloop brengen van onzin staat iedereen vrij. De wet is daar heel duidelijk in. Ook het lezen van nonsens is niet strafbaar. Het gaat hier om een zogenaamde almanak. Men abonneert zich levenslang voor duizend florijnen per jaar. Zuivere oplichting volgens mij. Het is iedereen toegestaan zich op oplichterij te abonneren. Als de gedupeerden zich schriftelijk hebben vastgelegd, zullen ze moeten betalen. Zo is de wet. Het enige wat de politie kan doen, is een waarschuwing publiceren. Zo gebeurde het. Tot grote ontstemming van de verslaggever Argus, die s'avonds laat van hoofdredacteur Fant de opdracht kreeg er een stukje over te schrijven. Ze kunnen me nog meer vertellen. Ik ga eerst een appje eten. Die waarschuwing tegen de almanak zal ik thuis wel schrijven. Hoofdredacteur Fant van de Rommeldamse Courant greep de volgende morgen onmiddellijk het ochtendblad om dat nauwkeurig door te nemen, zoals zijn gewoonte was. Zodoende viel zijn blik op de waarschuwing tegen de almanak. En terwijl ontspanning zich van een meester maakte, ontbood hij de journalist Argus. Argus, wat betekent dat? Ik bedoel, soms wat ik je opgedragen heb. Ik dacht van wel. De commissaris van politie waarschuwt het publiek zich goed te bedenken... bij het nemen van een amendement op de zogenaamde almanak van Swami Alrepus. daar men zich levenslang verplicht. Wat wil er niet? Wat staat eronder? Alles wat in deze almanak zwart op wit geperst is... zal ze loop hebben. Wat staat er? In 14 punts cursief nog wel. Wat betekent dat? Ik weet het niet. Het stond er voordat ik er erg in had. En ik vond het wel aardig. Zo, vond zij dat? En weet je wat ik vind? Ik vind dat jij ontslagen bent. Op staande voet. Diezelfde ochtend kwam Hiep Heeper verslagen het meditatievertrek van Swami Repus binnen. Hier in de krant staat een waarschuwing tegen de almanak. Hier baas, kijk zelf. De commissaris van politie waarschuwt het publiek. En dat terwijl de zaken toch al slecht gaan? Waar blijft nou die superzaakbaas? Er staat anders een mooie reclame bij. Alles wat er in deze almanak zwart op wit geperst is, zal zijn loop hebben, staat er? Wat betekent dat? De loop heb ik, want ik loop mijn kreupel. Hiep jongen, je bent een sukkel. Hier liggen 113 handtekeningen. Ja, ja. Dat zijn 113.000 florijnen. Oh. En omdat jij kreupel bent, zal ik die laten incasseren door Klop de Boek. Oh, ja, ja. Dit is een eerlijke zaak waar niks aan te doen is. Niks. Ieder jaar een leuk inkomentje dus. Als Ampel Hakstro nou maar mooi blijft schrijven. Trouwens, jij hoeft niet meer zo hard te drukken. Maar dat zal Hakstro wel doen. Hij heeft wat meer vrije tijd gekregen. En hij heeft er een apparaatje voor. En we delen eerlijk. Ik de helft. En jij de andere helft die je eerlijk moet delen met Klop en Hakstro. Ja, ja. Ja, ja, ja. Trouwe luisteraars zullen zich misschien afvragen wie Klop de Bonk is. Ze hoeven niet lang te wachten, want ongeveer een week later maakte de bediende Joost kennis met hem, toen hij de deur opende, omdat er dringend werd gebeld. Quitantie, Abonnementje op de almanak, Duizend florijnen graag. Maar, maar het is... Bedrog, het is een oplichterij waarvan een eenvoudig persoon de dupe is met uw welnemen. Duizend florijnen graag. Die, die, die, die, die, die ducaat was niet eens echt goud. Duizend florijnen. Het rumoer ontging heer Bommel natuurlijk niet. En nadat hij de toestand vanuit zijn kamer had opgenomen... haaste hij zich naar de telefoon om de advocaat Woordkramer te raadplegen. Joost trof hem dan ook bij de telefoon aan waar heer Olly bedrukt naar de rechtsgeleerde luisterde. Een moeilijke zaak. Krachtig aanpak is het enige. Een aangetekende waarschuwing gevolgd door een kort geding. Rechtszaak daarna en dan hoger beroep. Ja, ja, ja. Krachtig uh, aanpakken. B bedoel ik... Uh... Ik ga er onmiddellijk werk van maken. Maar het zal wel even duren. Een paar jaartjes voordat we bij de Raad van staat zijn, schat ik. En waarschijnlijk moet de wet veranderd worden. <lacht> Dat is een kolfje naar mijn hand. Gezien de kosten zou ik echter wel een voorschot op prijs stellen. Zoiets beloopt al gauw enkele tonnen, dus u begrijpt. Oh, een paar jaartjes, zei meester woordkraber. Enkele tonnen. We kunnen beter dat abonnement betalen, Joost. Er verstreken enkele weken zonder dat er iets gebeurde. Maar toen heer Olly op een morgen aan zijn ontbijt zat... kwam Joost binnen met de ochtendpost. Hier is de nieuwe almanak. Ik ben zo vrij geweest hem op te merken... omdat ik er zelf ook een ontvangen heb. En een brief van uw bank, geloof ik... Je hebt niet het recht om mijn post te bekijken. Ach, het viel mij op. Die almanak heeft mijn spaarcenten gekost... zodat ik nu in behoeftige omstandigheden verkeer als ik mij verstouten mag. Een lapje van 25 is alles wat mij blijft. En dan is zo'n bankbrief wel schril met die goedvinden. Door de omhooglopende rentevoet heeft er een zorgwekkende toename van uw kapitaal plaatsgevonden. Gaarne vernemen wij van u wat we moeten doen met al dat geld. Och, nu weer een lopende rentevoet. Een heer van mijn stand heeft toch ook altijd zorgen. Wat te doen met al dat geld? Zo'n bank doet maar. Het leven van een heer voor wie geld geen rol speelt, is moeilijk. Altijd zorgen. Oh, is er iets, mevrouw? Hebt u zich bezeerd, bedoel ik? Nee, nee, dat is het niet. Nee. Het is veel erger. Wat? Oh, het... Ik heb een brief van de bank gehad. U ook al? Over de aflossing van mijn huis. Huh? Maar die kan ik niet voldoen omdat ik de almanak met dat geld heb betaald. Huh? Jij had gezegd dat ik dat niet hoefde. Nee. Daar zou je voor zorgen, zei je. Waar kwam zo'n groot iemand om dat geld te vragen? Oh. En toen durfde ik niet te zeggen dat jij dat beloofde. Beloofd? Maar de politie heeft... De, de, de, de advocaat zei zelf... Ik, ik bedoel... Uh... Oeh. Een brief van de bank, daar kan ik van meepraten. Ik weet me ook geen raad. Net zo min als u. Tobberig vervolgde heer Bobbel zijn weg. En oh. toen hij een heuveltje beklommen had... zag hij Tom Poes daar op een omgezaagde boom zitten. Het is vreselijk, jonge vriend. Mevrouw Doddel heeft de almanak betaald... en nu heeft ze geen geld meer om haar huis af te lossen. Ze kan misschien naar de bank gaan voor een lening. Ik had haar beloofd dat ze dat abonnement niet hoefde te betalen... Maar ik ben tekortgeschoten omdat er een heel onaangenaam iemand aan de deur kwam, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. En u heeft een vervelende brief van de bank gehad. Ik ook trouwens. Is uw geld ook op? Integendeel. Het is erger. Ze schreven dat mijn geld zorgwekkend oh. omhoog was gelopen. En ze willen weten mm -hmm. wat ze ermee moeten doen. Zodat ik niet mm -hmm. weet wat ik ermee doen moet. Wat moet ik doen, bedoel ja, dat ik? Dat lijkt me niet zo moeilijk. Iets nuttigs lijkt me. Iets waar iedereen wat aan heeft. En dat soort dingen is er genoeg als u om u heen gaat kijken. Joost had zich met zijn nieuwe almanak in zijn kamer teruggetrokken. Toch eens even kijken wat er nu weer in staat. tijden kunnen we niet zoveel schelen, maar de voorspellingen. En, ja, hier heb ik het. Voor de meervoudige... Duimelot en Likkenpot maken eens zoveel. Dubbel en strubbel. Hoe langs hoe meer, pas op voor zeer. Duimelot en Likkenpot, wat een onzin, als ik me zo mag uitdrukken. En daar heb ik duizend florijnen voor betaald. 25 florijnen is alles wat ik over heb. Of is het tien? Ik zal nog eens kijken. Het was zo mooi vol, mijn oude sok. En nu grijnst de bedelstaf me aan. Eén papiertje, als men mij toestaat. Net wat ik dacht. 25 florijnen. Ach, wat heb ik daaraan? Het is dat hier Olivier nog wel een mooi flesje in de kelder heeft. Anders zou ik hier op een droogje zitten. Hij wierp een laatste blik op het bankbiljet en wreef het liefkozend nog even tussen duim en wijsvinger... voordat hij het weer in de sok stopte. Tot zijn verrassing zag hij... Hey dat er zich nu plotseling twee biljetten tussen zijn vingers bevonden. Wacht eens, de almanak. In de almanak staat duimelot en likkepot maken eens zoveel. Zou die onzin dan toch een diepere zin hebben? Dat moet geprobeerd worden, als mij mij toestaat. Joost legde een van de papiertjes op de tafel... en wreef met grote aandacht het andere tussen zijn vingers. Hey. En ja hoor, iedere keer als hij dat deed, hey, de kwam er een nieuw bij... Hey zodat hij na een tijdje achter een mooi stapeltje geldswaardig papier zat. Het is te begrijpen dat dit hem aanmoedigde... en hij ging tenslotte zo op in zijn werk dat hij alles om zich heen begat. Hij hoorde dan ook niet dat zijn werkgever terugkeerde van zijn wandeling... en de voordeur achter zich in het slot wierp. Aan de raad van Tom Boeks heb ik ook niet veel. Iets nuttig, zei hij. Iets voor iedereen... Om me heen kijken, zei hij. Maar daar staat mijn hoofd helemaal niet naar. Misschien na de lunch, waar ik nu net trek in heb. Want van zorgen krijgt men honger. Nou, oh, Joost schijnt het eten nog niet klaar te hebben. Oh, nou, ik kan natuurlijk de tijd korten met deze onzin almanak. Dat verruimt geest. Eens even kijken. Ja, daar heb ik het. De zuivige eenvoud. De eenvoudige geeft wat hij heeft. Hij denkt aan al wat leeft. Weldoen is zijn leven. Geluk vindt hij in geven. Geeft wat hij heeft. Ja, misschien heeft zo'n almanak toch een diepere zin. Want dat brengt me op een idee. Tenslotte zitten Doddeltje en Joost in moeilijkheden. En als ik nu geef wat ik heb... Ah, Joost, kom je de tafel dekken? Um... Dat is goed. En kijk, dit is voor jou, voor al die jaren trouwe dienst bedoel ik. Duizend florijnen voor die almanak onzin. Het is geen onzin. Ik heb de bewijzen met u welnemen. Het is heel goed van u om mij tegemoet te komen, maar weet u wel wat u doet? Als ik vragen mag. De bediende vreef over het waardepapier en tot grote He? verbazing van heer Bommel... He? hield hij plotseling twee biljetten tussen de vingers. Wat, wat is dat? Duimelot en Likkerpot maken eens zoveel. Ik zou hier nog veel meer van kunnen maken als ik geen kramp in mijn vingers had met goed goedvinden. Dat komt omdat ik mij vanmorgen heb gehouden met het verdubbelen van mijn lapjes van 25. Klein maar fijn. nee. U mag uw geld houden, heer Olivier. Ja. Ik ben maar een eenvoudig persoon die zijn trots heeft. En ik wil liever op eigen benen staan. Daarom neem ah. ik nu mijn vrije middag om een motorfiets aan te schaffen als u mij toestaat. Ik, ik, ik, ik, ik begrijp het niet. Wat, wat, wat betekent dit? En mijn lunch dan, bedoel ik? Die kunt u beter zelf klaarmaken. Ik moet nog even doorwerken met Duimelot en Likkenpot voor mijn eigen kapitaaltje. Heer Olly verliet Bommelstein, hongerig en in gedachten verzonken. Wat heeft Joost ineens? In plaats van dankbaar te zijn, doet hij een goocheltruc met mijn geld... zodat ik nu twee biljetten heb en nog meer zorg omdat ik niet weet wat de echte is. Ze zien er precies hetzelfde uit, bedoel ik. Het is allemaal heel moeilijk voor een eenvoudige heer... die geluk vindt in geven en geen eten heeft gehad... Misschien heeft Doddeltje nog wel een hapje over. Vooral als ik haar die briefjes geef, zodat ze blij zal zijn. Maar hoe? Ik moet dit heel delicaat aanpakken, want Doddeltje zal... Uh, mevrouw Doddelt, bedoel ik, ze is erg fijn van gevoel. En als heer moet ik tact en hoffelijkheid gebruiken, zeg nu zelf. Als ik nu is... Uh, of nee, eigenlijk zou ik... Ik, uh, ik stoor toch niet, mevrouw? Ja. Uh, mag ik even storen, ja. bedoel ik? Want Joost heeft heel vreemd gedaan... ...waardoor ik uh, zonder eten ben weggelopen... ...zodat ik nu met twee briefjes zit... ...en uh, niet weet hoe ik moet beginnen. Zonder eten? Ja. Kom toch binnen, Ollie. Ah. Al heb ik niet veel, een boterham kan er altijd nog wel af. Ik was net bezig voor mezelf de tafel te dekken. Oh. Maar het is natuurlijk gezelliger, met z'n tweetjes. Hè? <laughs> het is, uh, het is uh, erg aardig van u. Dat ik bij u mag ja. eten, terwijl u uh, niet mm -hmm. veel hebt. Daarvoor kom ik nu juist, omdat ik uh, twee briefjes heb. En mm -hmm. honger, bedoel ik. Maar het is moeilijk om... Uh, uh... Neem die grote stoel maar. En moeilijk is het helemaal niet, hoor. Ik zal even een glas halen. Warme melk is goed voor je. Het, uh, het moeilijke is dat een van die briefjes gegoocheld is. Heel uh, delicaat. Ik bedoel, uh. eigenlijk, uh, ho hoffelijkheid, als u begrijpt. Ik bedoel, uh, tact is nodig. Dat voel ik heel veel aan. Omdat. Uh... Mallert! Ga <laughs> toch zitten en ja. sta dan niet zo te draaien. Oh, doe ik dat? Heer Olly voelde dat woorden hem tekortschoten. En overmand door verlegenheid liet hij zich in de aangeboden stoel vallen. De gast greep het tafelkleed om zijn val te stuiten. Maar dat bood niet voldoende houvast. Oh, oh, oh, oh wat erg. Wat heb je, je pijn gedaan? Hoor. Ja. Oh, oh, oh. Nee, nee, bedoel ik. Oh, oh heel erg. Ik bedoel de stoel. Oh, terwijl u nu juist. Kijk, ja, uh, oh, ik uh, kwam eigenlijk om u te vragen. Ja, uh, met tact en delicatesse vanwege die briefjes. zodat ik niet wist hoe ik het zeggen moest. terwijl ik niet goed uitkeek. Ja, uh, en, en ik het goed zou maken. Hier, heer Olly uh, greep de tafelrand om op te staan. Oh, oh. Oh, oh, oh wat erg. Het was jouw schuld niet hoor, maar. Maar nu is mijn service niet meer compleet. Oh, oh, oh, oh, dat, dat, dat, dat geeft niet. Dat, dat, daarvoor kom ik juist. Want ik, ik heb niet één, maar twee eh, briefjes. Ho, hoewel één ervan uh, gegogeld is door Joost. Die nou. mij zonder eten heeft laten zitten. Zodat ik bij u kwam om ze aan u te geven. Zonder u te beledigen. Wat heel moeilijk is voor een heer die een uh, hoogstaande dame... Uh, wat, dat? je U moet dit heel delicaat aanpakken. Met tact en hoffelijkheid bedoel ik. Geld? Wil je me geld geven? Denk je soms dat je met geld alles goed kan maken? Geld speelt geen rol, zeg je altijd. Het wordt me veel, meneer Bobbel. Jij altijd met je geld. Daarvoor heb ik die almanak genomen. Nu weet je het. Maar ik moet jouw geld niet. Wat zou de weduwe naald wel iets zeggen? Hoe kan je? Ik wil je nooit meer zien, meneer Bobbel. Nooit meer. Mijn dodeltje... Ach, ik heb alles verkeerd aangepakt. De eenvoudige geeft wat hij te veel heeft, stond er in de almanak. En een heer van mijn stand doet zoiets natuurlijk altijd in stilte. Terwijl ik... Ach, het is allemaal heel vreselijk. Dan wordt er nog opgebeld ook. Heer Bommel, ja? u spreekt met Puleer van de Rommeldamsbank. Hebt u ons schrijf ontvangen? Ja. De termijn van uw uitstaand kapitaal taal vervalt vandaag ja. en omdat het nog al gegroeid is wil ik graag weten wat u ermee doen wilt heel gewoon geven wat ik te veel heb maar vooral stilletjes ah. nuttig nuttig voor iedereen ik bedoel algemeen ja, ja ja nut van het algemeen als u begrijpt wat ik bedoel nut van het algemeen welk fonds is dat nooit van gehoord. Zal een deskundige moeten raadplegen. Die grote beleggers, die hebben soms ideeën die de beurs vreemd kunnen beïnvloeden. Op het pad van Bommelstein naar de hoofdweg is meestal niet veel verkeer. En het geluid van een naderende stoomfietser trok dan ook de aandacht van Toenpoes. die daar liep te handen. Tot zijn verbazing zag hij dat het Joost was. Dag jongeheer, ik ben zo vrij geweest een bromota uit te kopen en nu wil ik graag uw opinie hebben. Hoe vindt u hem, als ik vragen mag? Uh, erg mooi. Hoe kom je eraan? Door het kunstje van Duimelot. Ik wist niet dat het in mijn vermogens lag... maar ik kon mijn biljetje van 25 verdubbelen... door erover te wrijven. Het stond in de almanak. zo doen. Wat daarin staat, is toch onzin? De vorige keer vertelde je mezelf... dat je alleen maar modder en een valse ducaat gevonden had. Maar dit was de nieuwe aflevering. En deze komt uit... Wat heel prettig voor mij is, als onvermogend persoon zijnde. De bankbiljetten waren echt. Ik heb ze laten keuren door een geleerde bij de bank. Dat is een vreemd geval. Hm, geld verdubbelen door erover te wrijven? Ja. Nooit van gehoord. <laughs> Waarom verdubbel je alleen lapjes van 25 florijnen? Kan je dit niet met grote biljetten doen? Oh ja, dat is geen kunst, maar ik speel geen mooi weer met andermans geld. Ik heb mijn trots en ik had alleen maar een briefje van 25. Klein maar fijn, ziet u. Maar nu ik de gave eenmaal ontdekt heb, voel ik dat ik het moet gebruiken. Zodat ik mij ontplooien kan. Maar hoe? Wat zou u mij aanraden? Hm, in jouw geval gaan we meestal zaken doen. Maar dat is moeilijk ja, als je het klein maar fijn wilt houden. Net als ik dacht. Het is niet gemakkelijk voor een eenvoudig persoon. Ik kan me beter tot een geleerde wenden. Heer Olivier belde wel eens met een zekere meester. Woordkramer, als hij moeilijkheden had. Zou ik in mijn positie. Uh... Ja, je moet het zelf weten. Die almanak bevalt mij niet. Voorspellingen die uitkomen zijn gevaarlijk. Huh? Ik zou dat geld maar voor iets nuttigs gebruiken. Om anderen te helpen, bijvoorbeeld in het algemeen. Het was heel vriendelijk van u om mij te adviseren, jongen. Zonde van de benzine natuurlijk. Dat een en weer gerij naar de stad is geldverspilling... voor iemand die zich de kramp in de vingers gewerkt heeft. Maar zo'n rechtskundige weet vast wel... hoe een zakenman zijn geld het nuttigst kan gebruiken. Als ik zo parmantig mag zijn. Dat was waar. Meester Woordkramer had genoeg ideeën hoe men zijn geld kan gebruiken. Maar door omstandigheden had hij niet veel cliënten die ernaar luisterden. Toen Joost zijn kantoor binnentrad zette hij dan ook snel zijn glas en zijn voeten op de grond. Het gaat om wat geld dat ik gespaard heb. Met uw goedvinden heb ik er hard voor gewerkt door te verdubbelen. Verdubbeld en verdubbeld en verdubbeld. Dat is een hele verdubbeling. U zult er wel heel wat hebben. Zoveel als er nodig is. Ik moet alleen mijn vingers wat ontzien door de krampen. Maar ik wil graag uw raad hebben, want ik weet niet precies hoe ik het zo nuttig mogelijk moet beleggen. Dan bent u aan het goede adres. Ik raad u aan een NV'tje op te zetten en in ontroerend goed te gaan. Oh juist. Een NV'tje, ja, ja. Maar het moet wel nuttig zijn. Anderen helpen en zo, zei de jonge heren. Precies mijn idee. Ja. We gaan in de woningbouw, u oh. en ik. We maken een grote onderneming met aandelen op de beurs. We kopen krotten en braakland. We, oh, oh. we doen half om half. Oh. U het geld en ik de kennis. Oh. Nuttig, hoor. Wacht, ik zal even een stukje opmaken. Mm. Nou hier tekenen. Dan ga ik het begin maken met NV, mm. uh, de NV tot nut uh, van mm. anderen. Nee, mm. nee de NV, de NV tot nut van het algemeen. <laughs> Wat zegt u daarvan? Mm. Terwijl Joost in zaken ging, liep heer Bommel verkommerd over de weg. Zijn maag en zijn geweten knaagden. En omdat ook zijn hart ernstig bezeerd was... begaf hij zich opnieuw naar het huisje van zijn buurvrouw. Ik zal het goed maken. Ik zal mijn gemoed openleggen en duidelijk maken wat er in mij omgaat. Dat heeft vroeger ook altijd geholpen. Doddeltje is een hoogstaande dame. Mevrouw Doddelt, bedoel ik... Ze zal altijd een heer in omstandigheden helpen. Ach, dat is jammer. Ze heeft bezoek van de weduwe hooi naald, als ik me niet vergis. Ja, ja heel onverwacht. Hm? Ik kreeg een brief met de middagpost van een notaris. En het is een neef die ik helemaal niet ken. Maar omdat er verder geen familie is, ben ik zijn enige erfgenaam. Vind je het niet enig? Maar, hoe bestaat het? Het is gewoon te gek. En weet je wat het allervreemdst is? Hm? Het stond precies zo in de nieuwe almanak die ik met dezelfde post kreeg. Ja. Sterk, hè? Daar hoef ik niet meer te komen. Oh. De... Ze heeft een erfenis gehad met de middagpost... Ja. nadat ik haar servies had afgebroken, zodat ik voortaan te veel ben. Ik zie dat heel duidelijk in. Mij wacht een eenzaam bestaan in een somber slot... waarin ik me nu ga opsluiten. Als iemand begrijpt wat ik... Is er iets, heer, heer Olly? Oh, dat hm? zou ik denken, jonge vriend Het oh. is te laat Ik bedoel, ik ben te laat Zodat ik het niet meer goed kan maken Wat ik had kunnen doen Als ik de almanak maar beter gelezen had Het is heel vreselijk hm. Er is iets raars hm. met die almanak Ik zat juist aan het ding te denken Zeg niet dat het allemaal onzin is Bij Dotteltje is het uitgekomen nou, Bij uh, mevrouw Dottel bedoel ik Zodat ik in het vervolg beter onbegrepen thuis kan blijven ja, en bij Joost ook. Eh? Dat is het juist. Ja. Onzin is het niet, maar het deugt niet. Eh? Dat vorige nummer was gewoon maar gezwam. Maar dit is ineens anders. Ik zou wel eens willen weten wie die dingen schrijft. Wat, Wat is dat? Wie staat er bij mijn voordeur? Dat is Joost. Hij heeft een ploffiets gekocht. Excuseer, heer Olivier. Na al die trouwe dienst die u zo goed was te memoriseren, heb ik mijn omstandigheden gebeterd. Ik verstout mij mijn ontslag aan te bieden, want ik ga in zaken met u goed vinden. In, in, in zaken? En ik dan? Ik zou u de lezing van de almanak willen aanraden als ik zo vrij mag zijn. U zult daar zeker baat bij vinden. Maar hoe kan ik baat vinden als ik niet eens een maaltijd krijg? Bedankt voor de langdurige trouwe dienst, heer Olivier. Jongen... Voor een maaltijd kan ik u Hotel de Gouden Karper aanbevelen. Ja, maar... Ik ken de bardame daar, zodoende. En ik wens u het uitkomen van uw wensen toe. Als u mij toestaat. Ja? Huh? Maar... Uh, juist. Uh, net van wat? Uh, is het erg? Het was de bank... Ze hebben voor mijn geld aandelen gekocht van een nieuwe onderneming... die tot nut van het algemeen heet. Huh, dat is toevallig. Heel toevallig. Maar doordat ik die aandelen heb gekocht, zijn ze aardig in waarde gestegen. Die bankheer vreest een hoos, huh. als je begrijpt uh, wat hij bedoelt. Die Albanak komt echt uit, want er staat in dat de eenvoudige geluk heeft met geven. Maar u hebt niets gegeven en u ziet er trouwens ook niet erg gelukkig uit. Ach, nee, in plaats van te geven hebben ze aandelen gekocht. Ja. Zo'n doet maar. Die aandelen zijn nu wel in waarde gestegen, maar wat heb ik daaraan? Het maakt me niet gelukkig, bedoel ik. Het bewonen van Bommelstein is trouwens erg bezwaarlijk zonder Joost. Ik weet niet eens waar hij de port bewaart, zodat ik mijn intrek maar in een hotel ga nemen. Ik heb er nog eens over nagedacht. Eenvoudige lieden denken soms dat ze door geld gelukkig worden. En daarom geloof ik dat die almanak voor hen geschreven is. Mm -hmm. Het is niks voor een heer met onderscheidingsvermogen wat jij. Ik weet het niet. Misschien komt uw geluk nog als u hebt gegeven. Maar dat nut van het algemeen lijkt mij niet zo nuttig als ik bedoelde, want u wordt er alleen maar rijker van. In ieder geval is er iets raars met die almanak. En ik ga uitzoeken wat dat is. Heer Bommel nam dus zijn intrek in Hotel de Gouden Karper. En terwijl zijn bagage naar binnen werd gebracht, nam hij afscheid van Tom Poes. Eenzaam en vergeten. Misschien denk je nog eens aan als je blaadjes uitzoekt. Maar uh, maak je vooral geen zorgen. Ik zal wel zien hoe ik me hier doorheen sleep. Ik ga hier in Rommel dan beginnen. Hier is de meeste kans om iets te ontdekken. Bij die swami-repes, bijvoorbeeld. Tom Poes in de richting van de oude binnenstad. En toen hij de Hoogwaterstraat uitkwam... zag hij tot zijn verrassing de journalist Arges staan. Huh. Uh, heb je vrij? Dat treft, want ik heb een leuk nieuwtje voor je. Ik heb geen vrij, ik ben vrij. Oh. Want ik heb een ontslag gekregen. Ho hoe kan dat? Waarom? Omdat ik iets geschreven had wat meneer de hoofdredacteur niet beviel. Oh. Zo is die, die fant. Uh -huh. Maar de tijd is voorbij voor lui als hij... Voor mijn part zakt hij in zijn snetkrant. Ja, ja. Oh, vervelend voor je. Nou, ik, uh, ik ga maar weer eens verder. Wat is dat voor nieuwtje waar je het over had? Jij hebt toch wel eens van de Almanak gehoord? Allicht, zoiets lezen ze graag. Ook al is het een prul vol onzin. Nou, dat was het. Maar het is veranderd. Wat er in het laatste nummer staat, komt uit. En wat er in je krant over stond, is waar. Wat er in de Almanak zwart op wit staat, zal zijn loop hebben, stond er. Of zoiets. Ja, ah, ik weet er alles van. Daar heb ik mijn ontslag aan te danken. Oh, nou, het is zo, hoor. Ik heb er verschillende bewijzen van gezien. Joost, die bankbiljetten kan verdubbelen tussen duim en wijsvinger. Mevrouw Doddel heeft ineens een erfenis gekregen. Dat is sterk. Mm -hmm. Ik dacht al, wat doet dat ding raar? Welk ding? Dat vertel ik je later misschien wel eens. Ik moet hier het menen van hebben. <middels> Omdat Tom Poes begreep dat het weinig zin had om met de uitgever van de almanak zelf te gaan praten... zwierf hij in plaats daarvan de volgende dagen in de buurt van de Sofsteeg rond. Een bepaald doel had hij niet. Maar op een morgen zag hij zodoende brigadier Snuf... die in de schaduw naar het bouwvallige pand van Swami Alreepen stond te kijken. Dat verbaasde hem natuurlijk... omdat de achterbuurt om veiligheidsredenen door de politie gemeden werd... En hij liep op hem toe. Zitten jullie nog achter die almanak aan? Waar, waar, waar, waar, waar bemoei jij je mee? Zeg, wat wil je? Ik wil weten wat er achter dat blad zit. Het, het is niet gewoon. Er is iets raars mee. Iets raars? Dat is nou precies wat ik ervan vind. De commissaris wilde het onderzoek staken, maar ik voel iets verdachts. In het begin ritselde het van de klachten, maar nu ineens zijn er geen ontevreden abonnees meer te vinden. Nou, dat klopt niet, hè? Worden ze bedreigd, vraag ik me af, of, of wat? Nee, het is iets anders. In het begin klaagden ze omdat er onzin in stond, maar alles wat er in het tweede nummer staat, komt uit. Wat zeg je me daar? Dat kan niet, want dan zou de zaak ernstiger zijn dan ik dacht. Het is tegen de orde om van tevoren te weten wat er gaat gebeuren. Stel je voor, hè? Dan kan het gezag wel op het dak gaan zitten, terwijl het val de rappers vrij spel heeft. Ja, het is gevaarlijk. Ik weet niet wat erachter zit, maar het deugt niet. Nou, ik ga met de commissaris praten. Dit gesprek was niet onopgemerkt gebleven. Want terwijl ze passeerden had Swami al repens toevallig het hoofd uit het raam gestoken. om wat frisse straatlucht in te ademen. En zodoende had hij enkele woorden opgevangen. Ze geloven dat alles waar is wat er in die Almanak staat. Ja, zeker een scheur in een bovenkamer. Heel uit, jongen. He? Als ze er zo over denken, dan kunnen we de zaken uitbreiden. Ga blaadjes verkopen. Dan moet ik weer de straat op? In regen en wind. Juist. En probeer om publiciteit te krijgen, ouwe reus. Dat stukje in de krant heeft het natuurlijk gedaan, je weet wel. Wat zwart op wit in de almanak gepest wordt, zal zijn loop hebben. Zoiets pakt de lezers weer op. Dit is een superzaak. Almanak! Almanak! Eindelijk een kans. Wil meneer een almanak kopen? Um, dat ligt eraan. Meestal is dat soort dingen onzin. Wie, uh, wie schrijft ze eigenlijk? Dit is geen onzin. Wat hier gedrukt is, zal ze een loop ja. hebben. Dat heeft zelfs in de krant ja. gestaan. Ze zijn trouwens uitgegeven door de grote Swami Alrepus. En die weet alles. Dat is knap. Ja, ja, ja. Maar kan hij ook schrijven? Daar is hij toch veel te wijs voor? Uh. Hij is zo wijs dat hij anderen het werk laat doen. Mij nee, en Hakstro en. Ja. Hakstro? Wie is dat? Dat gaat jou niet aan. Amenaan! Tom Poes liep nadenkend verder totdat hij bij het einde van de Sofsteeg kwam. Daar stonden advocaat Woordkramer en Joost naar de braakliggende grond te kijken. Kijk, dit ligt al plat door vooruitzien van de overheidswegen. De rest maken we met de grond gelijk na een onbewoonbaarheidsverklaring. Er wonen alleen maar krakers, dus dat geeft geen moeite. Ik heb die troep al opgekocht. Dag Joost, wat gaan jullie met al die grond doen? Dag jonge heer, dat is een verrassing als u mij toestaat. Oh. Wij gaan hier huisjes bouwen met u goedvinden. Klein maar fijn, voor eenvoudige personen is. En meneer hier gaat voor een vergunning van het stadhuis zorgen. Het was die morgen tamelijk druk op de kleine club. En dat trof, omdat de burgemeester belangrijk nieuws had. Ik heb het net door de raad gejaagd. We gaan vergunning geven voor nieuwbouw in de Kootenwerk. Er is een onderneming met veel geld achter zich die het in handen heeft. Wat voor onderneming is dat? De NV tot nut van het algemeen. Walgelijk. Die onderneming heeft iets met een almanak te maken. Snuf heeft me gewaarschuwd. Alles wat erin staat, komt uit. Volgens hem, ach kom... Niet geloof me u je zo'n oplichtersblaadje. Ik heb maar nog tegen gewaarschuwd in mijn krant. Dat was eerder een aanbeveling, hè? Alles wat er in de almanak staat, zal zijn loop hebben, stond er in de krant. Ik heb dat hoog opgenomen van politiewegen. Vooral omdat ik om een waarschuwing gevraagd had. Ik heb dat ook hoog opgenomen. De betrokken journalist is ontslagen. Hoewel ik hem eigenlijk niet kan missen wegens zijn cursiefjes. Maar de waarschuwing stond erboven. Het is wat moois. Heb ik me daar ontslagen. En nu zeggen ze bij de politie dat hij gelijk had en dat die almanak uitkomt. Hm. Ik zou dat blad wel eens willen zien. Amenuit! Amen. Ah, u bent toch van de Rommeldamse krant? Kan u niet eens een aardig stukje over onze almanak schrijven? Alles wat erin staat heeft zijn loop. Dat hebt u zelf al in de krant gezet. En het is nog waar ook. Wel, uh... nou, Zeg maar wat u zoekt. Ik heb voor elk wat wils. En als u een beetje reclame voor ons maakt... krijgt u een exemplaar gratis voor niks. Keuze. Wel, eh... Uh, het abonneebestand loopt terug. Oh, ja, ja, ja. Ik zoek vergroten. Oh, oh. Ja, wat zoek ik. Ja, nou, dan moet u deze hebben. De meervoudige, daar gaat het over, alsjeblieft. Maar dan moet er wel over geschreven worden. Denk daaraan. Hoofdredacteur Fant haaste zich naar de krant... En trok zich terug in zijn kamer om de almanak te bekijken. Zo'n gelal heb ik zelden gelezen. Bijbelot en Pot maken eens zoveel. Dubbel en stribbel, geraaskal. Oef, dat slaat trouwens op een tijdje geleden. Hier, hier heb ik vandaag. Klein maar fijn moet het zijn. Nooit zo blabla bla gehoord. En daarvoor ben ik nu lid van de kleine club. Zulke leuke kool wordt de burgemeesters en politiebazen ernstig genomen. Daar wordt over gepraat. Daar maken ze zich dik over. Terwijl ik mijn best doe om een verantwoorde krant te maken. Kropetten en gebrul, Geen dieper val. En die doodbrammerij zou uitkomen. Moet ik daarover schrijven? Heb ik daar reclame voor gemaakt? Uitzinnig van drift gaf hij een vuistslag op zijn bureau. En omdat het gebouw daar niet op berekend was, zag hij het meubel door de vloer. Hij is op de avond in terecht terechtgekomen. Het gebouw van de Rommeldamse Courant ligt in het verlengde van de Prietstraat. Zodat Tom Poes er recht op afliep toen hij uit de Sofsteeg kwam. Zijn aandacht werd getrokken door een groepje voorbijgangers... dat samendromde om een ziekenauto. En nieuwsgierig liep hij naar commissaris Bas. Is er een ongeluk gebeurd? De directeur van de krant is door de vloer gezakt. Oh, Diepe val. Dat stond in de almanak. Hm? Dat ding komt dus uit. Ja? Maar nu is het afgelopen. Ik ga er een eind aan maken. Hoe wilt u dat doen? Ik dacht dat voorspellingen niet strafbaar zijn. Zelfs niet als ze uitkomen. Dat is ook zo, maar wij van de politie zijn niet voor één gaatje te vangen. Ah. Snuf gaat die verkoper oppakken. Voorspellingen die uitkomen zijn niet tegen de wet, maar ze zijn wel gevaarlijk. Ik laat die venter arresteren omdat hij geen ventvergunning heeft. Dat kan zelfs de burgemeester niet tegenhouden. Hotel De Gouden Karper lag tamelijk dicht bij het krantengebouw... en daarom besloot dus Tom Poes om heer Bommel even op te zoeken. Oh, oh, gelukkig dat ik je zie. Nu heb ik tenminste reden om de rest te laten staan. Want als men alleen is, eet men zo licht steeds maar verder. En dat is heel slecht voor een tegenstel. Het eten is hier veel te hoogpolig, zodat de gal me door het bloed slaat. Nee, dan het eten van Joost, die me in de steek heeft gelaten. Ja, Joost is in zaken gegaan. Ja. Het komt allemaal van die almanak. Ja. Fant is bijvoorbeeld in zijn krant gezakt oh. en ik herinner me dat iemand dat voorspeld heeft. Maar ik weet niet meer precies wie. Trouwens, kent u misschien iemand die Hakstro heet? Ik weet haast zeker dat die de schrijver van de almanak is. Maar hij staat niet in het telefoonboek. Ik voel dat ik een spoor heb en ik dacht dat u me misschien zou kunnen helpen. Helpen? Mm -hmm. Helpen. Ik dacht werkelijk even dat nou, je voor de gezelligheid kwam. Maar nee, account. ik uh, moet je weer helpen. Uh, het zal niet gaan, jonge vriend. Van Hakstro heb ik nog nooit gehoord en uh, uh, schrijvers ken ik niet. Tompoes bleef koppig doorzoeken. En omdat hij dacht dat de geheimzinnige schrijver wel in de buurt van repens uitgeverij zou wonen, liep hij een paar dagen later opnieuw door de oude steeg, waar de onderneming gevestigd was. Maar er was niet veel van over. Bijna alle bejaarde panden waren verdwenen. En over de kale vlakte daverden pulver- en kwakmachines. Toen hij de Sofsteeg binnenkwam, verlieten enkele krakers juist een huis... dat nog overeind stond. En een stevig gebouwde politieeenheid zorgde ervoor dat ze niet gehinderd werden. Bedankt hoor. Door jullie hebben we het hier echt gezellig gehad. Jammer dat we weg moeten. Er is niets aan te doen, Oko. Als de nieuwe eigenaar ons er liever uit wil hebben, kunnen we natuurlijk niet blijven. Dat zou onbeleefd zijn. Ach, de zagen, genoeg gebouw leeg. U hebt vrije keuze, daar zorgen wij voor. Hoor. En u moet bedenken dat hier mooie nieuwe huisjes gebouwd worden. Hè? Tot nut van het algemeen. Er wordt aan iedereen gedacht, mevrouwtje. En wij staan ervoor in dat u straks de eerste keuze. Tom Poes begreep dat het einde van de Sofsteeg gekomen was. En hij was dan ook blij toen hij merkte dat de almanak-uitgeverij nog bestond. Swami Al Repus ...stond met gekruiste armen voor zijn stoep commissaris woord. Maar vriendelijk was hij niet. Hebben jullie mijn verkoper gegrepen? Dat noem ik nou nog eens vuile uitslover. Oh, no, no. Ja, ik wist dat hij niet deugde. Want hij had een zwarte achtergrond. Maar mijn zegenrijk werk moet doorgaan. Anders zouden de lezers geestelijk verhongeren. En Heep leidt nu een oppassend leven onder mijn invloed. Ja, Ja, dat heb ik gemerkt. Ja. Hij heeft me alles over je krantje verteld... Je kunt die vermomming wel afdoen, super. We weten wie je bent. En we willen graag eens rustig met je praten. Kom mee naar het bureau, daar worden we niet gestoord. Je kan me niks maken. Ik heb niks gedaan. Dat zeg ik toch ook niet? Maar ik wel. Wat er in die almanak staat, komt uit en dat deugt niet. Vraag hem waar Hakstro woont. Hou je hier buiten? Nee, hey, maar vraag... Jij bemoeit je te veel met dingen die je niet aangaan. Zoals we gehoord hebben, was de bouwonderneming tot nut van het algemeen druk aan het werk. Maar de directie zetelde nog steeds bescheiden in het eenvoudige kantoortje van meester Woordkramer. Niet lang meer. Ik heb een geriefelijke ruimte op het oog. Dat geeft meer vertrouwen. Maar wie moet dat betalen? Duimelot is geheel verkrampt met uw goedvinden. Het is heel betreurenswaardig, maar ik kan het kapitaal niet verder uitbreiden. Het kan nog wel even duren, zegt de dokter. Dat geeft toch niet aan Mies. Hm? De aandelen vliegen de deur uit. Oh, oh, oh. We hebben kapitaal zat. Oh, oh. Ik heb meer grond met oude huizen gekocht, nu we de vergunning van de gemeente hebben. Toch maak ik me zorgen. Pas op voor zeer, staat hier. Klein maar fijn, moet het zijn. En uh, zeer, heb ik al. De opdracht voor de bouw heb ik ook al gegeven, hm? Kleine, fijne huisjes die mooi duur in de markt liggen. Hm? Iedereen die op last van de overheid een onbewoonbaar pand had gekraakt, moest verhuizen. Zoiets geeft heel wat beweging, dat spreekt. Overal kon men dan ook groepjes woningzoekende waarnemen. En het is te begrijpen dat slot Bommelstein de aandacht trok. Dat gebouw staat leeg. Precies wat we zoeken, want dat staat in de omerdak die ik voor mijn laatste uitkering heb betaald, je weet wel. De dakloze vindt een onderdak, vol gerief en gemak, zelfs een kasteel. Maar pas op voor te veel. in korte tijd dreigt nijd en strijd. Wat een geluk, wat een ruimte. Dat is wat voor de kleintjes. En er is trouwens ook plaats genoeg voor Trijk en Saal. Er is vast wel een telefoon, zodat we ze kunnen opbellen. De daklozen openden op geoefende wijze een raam. En klommen naar binnen, waar ze het zich gemakkelijk maakten. Argus en Tompoes volgden het gebeuren van een afstandje. Heb je dat gezien? Bommelstein is gekraakt. Ja, dat was te verwachten. Ach, het is natuurlijk een nieuwtje van niks. Maar ik kan niet kieskeurig zijn. Ik moet leven van dit soort snabbeltjes, sinds ik mijn ontslag gekregen heb. Tja, dat lijkt me moeilijk. Maar je wordt vast wel weer aangenomen. Zo iemand als jij kunnen ze op de krant niet missen. Jij komt alles te weten. Hm, wat ik vragen wil. Heb jij wel eens van de schrijver Hakstro gehoord? Hakstro? Mm -hmm. Daar heb ik wel eens van gehoord. Oh, Goed oh. dat je het vraagt, want dat kan karweitje dat ik moet opknappen... als ik dit nee. stukje verkocht heb. Ja, maar, maar... Ik moet er vandoor. Aius! Hm. Vreemd. Die haast ineens. Na het eten ging Tom Poes terug naar de stad... om heer Bommel op de hoogte te brengen van zijn gekraakt slot... Hij trof hem aan in zijn hotelkamer... waar hij achter een warme lunch zat op te bellen. Een nieuwe uitgave? Nut aandelen, zegt u. Uh, uh, Kort maar, als ze tot het nut van het algemeen zijn. Uh, kan me niet schelen wat in de Almanak staat. Wie goed doet, goed ontmoet. Overvloed en voorspoed zetten het hart in gloed. Dat is nu net waar ik behoefte aan heb... in mijn verlaten omstandigheden, bedoel ik. Uh, dat uh, was de bank... Dag, jonge vriend. Het is aardig dat je me alweer in mijn eenzaamheid komt opzoeken... terwijl er juist geen kraak of smaak aan mijn maaltijd is. Het is niet zomaar een bezoekje, want er zitten krakers in Bommelstein. En ik dacht dat... Och, ook dat nog. Ja. Maar ach, ik geef wat ik heb, hoewel ik niet veel goeds ontmoet. En in plaats van dat je me een bezoekje voor de aardigheid brengt... kom je met narigheid aan. Nou, ik... Soms wordt het me te veel, bedoel ik. Tom Poes begreep dat hij zo niet verder kwam en hij verliet het hotel. Op straat werd zijn aandacht getrokken door de stem van Bul Super... die woorden met de journalist Argus scheen te hebben. Niksen en rondlallen, dat neem ik niet. Inknoeien? We zijn al over tijd en elke dag die erbij komt, trek ik 10% van je uit. Zaken zijn zaken. Argus en Super, die kennen elkaar. Voor jou en anderen. En als ik morgen de boel niet heb, kom ik persoonlijke gehaktbal je maken. En dan is je gewoon een beetje beter uren op het bureau gezeten. En dit rommel kunnen we niet hebben. Denk aan je hart. Ik zal... Ik... Wat hij gehoord had, gaf Tom Poes te denken. En hij haaste zich achter de verslaggever aan, totdat hij hem in een huis zag verdwijnen. De deur viel net voor zijn neus dicht. Maar daardoor liet hij zich niet afschrikken en hij belde dringend aan. Woont meneer Hakstro hier? Ik moet hem even spreken. Meneer is boven aan het werk. Oh. Hij heeft het druk en hij wil niet gestoord worden. Maar het is belangrijk. Ik, ik zal hier wel op de mat wachten totdat hij tijd heeft. Ah, dat hoeft niet hoor. Ga zo lang maar in de eetkamer zitten, vent. De hospita liet hem in een vertrek dat naar spruitjes rook. En zodra ze de deur achter zich had dichtgetrokken, sprong Tompoes op, schoof voorzichtig een raam open en keek naar buiten. Hij had geluk. Naast de vensterbank. Er vond zich een regenpijp en meer had hij niet nodig. Hmm, die voert naar boven en dat is waar Hakstro zit. Het moet gaan lopen als ik hem niet kan vinden. Wie veel wil bereiken, moet niet zitten kijken. Hij gaat over lijken en hoeft slechts centen op te strijken. Zo wordt hij. Een der rijken. Hij kent rust nog duur. Het is een mirakel. Waar haal ik het vandaan, vraag ik me af. Aha, dus jij bent Hakstro. Zo heet je werkelijk en Argus is een schuilnaam. Dat had ik eerder kunnen bedenken als ik slimmer was geweest. En jij schrijft de almanak. Gevaarlijk werk, hoor. Je weet toch dat alles wat je schrijft uitkomt? Uitkomen? Mm -hmm. Onzin, ik schrijf maar wat, zoals iedereen in dit vak. Uitkomen en het idee. Maar wat doe jij hier? Waar bemoei je je eigenlijk mee? Met de almanak. Omdat je voorspellingen doet die uitkomen. Knap hoor, ik wou dat ik het kon. Heb je ook wel eens iets voor jezelf gewenst? Kwezon, ik heb mezelf voorspeld dat ik een sterrypoorter zou worden. <lacht> en nu zit ik hier te snabbelen in de armoe. Hmm. Soms duurt het een poosje voordat het uitkomt. Maar het geheim van dat uitkomen zit vast in je schrijfmachine en niet in jou. Jij bent geen tovenaar. Ga van mijn stoel af. Geluiperd. Nee. Ik moet aan het werk. Vijf soorten voorspellingen en de waterstanden. En alles moet vandaar nog af. Ga weg. Maar Tompoes liet zich niet afleiden en groef steeds dieper in het apparaat. Het is te begrijpen dat de schrijver driftig werd. Kniep. Nee. Blijf met je kleedtingels van mijn werk af. Of... Waag oh, oh. dat je wegkomt of ik... Eh... Ik roep mevrouw Geurtjes. Hij rukte met al zijn kracht aan de stoel, zodat zijn bezoeker het evenwicht verloor, oh. schrijfmachine en al tegen de grond sloeg. Oh. Kijk, dit stukje hout is uit je machine gevallen. Een raar onderdeel als je het mij vraagt. Ik zal het meenemen. Als de schrijfmachine stuk is, moet jij betalen. Mm -hmm. Ik zal je weten te vinden, Konkel. Ja. Hoe kan ik nou mijn oplagen nog klaarkrijgen? Daaruit. Weg! Of ik! Of ik! Hoe kom jij hier? Um. En wat was het voor lawaai? Uh, ik heb even de schrijfmachine van meneer Hakstroo nagekeken. Er was iets raars aan, waardoor die niet goed uh, tikte. Maar ik heb het al gevonden. Het was een, uh, een houtje dat tussen de toetsen zat. <laughs> Tom Poes verliet het pension van mevrouw Geurtjes. En toen hij met het vreemde stukje hout langs het dikke dakpark liep, kwam hij er bommel tegen. Oh, kijk eens aan, de jonge vriend. Ja. Ik uh, ben juist op weg oh. naar de bank. Ze hebben me opgebeld wegens moeilijkheden. Ja. Uh, ga je even mee? Twee weten meer dan één. Wat jij? Nou, ik weet niet zoveel van bankzaken. Nee. Maar ik geloof dat ik hier de oorzaak heb van al die uitkomende almanakvoorspellingen. Oh. Kijk, een vreemd stompje tak. Iets van een uh, kruidkundige of zo. Oh. Zulke figuren werken met uh, alruinwortels en dergelijke dingen die, die een rare kracht schijnen te hebben. Dat heb ik wel eens ergens gelezen. Ik, ik ga het laten onderzoeken. Maar waarom moet dat onderzocht worden? Is nou, het ik... al niet erg genoeg dat alles uitkomt? Moet de wetenschap het nu ook nog gaan misbruiken? Ja, heel onnadenkend van je. Je weet toch dat ik al diep in de zorgen zit door mevrouw Doddle... en het ontslag van Joost, zodat ja, ik me in een hotel ik... moet behelpen... En nu zijn er volgens de bank ook al zwaarigheden met het nut... dat ik voor het algemeen doe. Nee, als dat stuk wortel de oorzaak is, maak ik korte metten. Weg ermee, zeg ik. Als heer met ervaring. Hij pakte het houtje en wierp het over het hek in het park... Ah. waar het ritselen tussen de herfstbladeren verdween. De portier van de Rommeldamse bank liet heer Bommel en Tompoes in de kamer van de aandeloloog Puleer. En deze begroette hen hartelijk. Prettig dat u even kunt komen. ja. Er is iets vreemds met de aandelen die ik voor u gekocht heb. Ja. En het is mijn plicht daarop te wijzen. Ja. Gaat u zitten. Ah, dank u. Het is namelijk zo dat er iets mis is met uw mede-aandeelhouders. Een ernstige zaak, meneer Bommel. We hebben de politie moeten inschakelen, want het betreft de directie. En omdat u de grootste aandeelhouder bent, ziet het er naar uit dat de onderneming in uw handen is. Grootste aandeelhouder van wat? Een, uh, een wolkje graag. Van de NV tot nut van het algemeen. U hebt opdracht gegeven om uw vlottende gelden in die onderneming te steken, en dat hebben we dus gedaan. Ja. Maar nu de recherche met een onderzoek bezig is, zult u moeten ingrijpen. Oh. En maatregelen nemen. Hey. Ik zal u het adres van de NV even geven. Ah, ik pak even mijn agenda. Wilt u ook suiker in uw koffie? Eh, uh, ja, een walkje. De NV tot nut van het algemeen had een kantoorruimte op goede stand gehuurd. En daarin zat de directie, bestaande uit de bediende Joost en de advocaat Woordkramer... Juist te overleggen. Ik heb de hand weten te leggen op een paar pandjes buiten de stad. Toen de politie een inval deed. Politie. Inspecteur Griep. Dit is toch de bouwonderneming tot nu van het algemeen? Zeker. Eh, om u te dienen. Oui, oui. Waarmee kan ik u behulpzaam wezen? Nou, ik... Um... We zijn net met de bouw begonnen. Maar mm. ik heb hier een mooie tekening van de architect, als u mij toestaat. En um, als u een klein maar fijn huisje zoekt. Kan ik u vertellen? Wat u me kunt vertellen is, oh. hoe komt u aan het geld waarmee uw aandelen betaald zijn? Uh, ik, ik, ik, ik ben er eerlijk aangekomen met uw welnemen zoals in de... Almanac staat, u weet wel. Hoe was dat? Gewoon, Duimelot en Likkerpot maken eens zoveel. Dubbel en strubbel. Hoe langs, hoe meer. Een nieuwe methode. En er is niets tegen en zeker niet strafbaar volgens de wet. Aha, zo. Dan zullen we eens uitzoeken wat het wel is. In ieder geval is je geld niet geldig, want alle biljetten hebben hetzelfde nummer. Jullie kunnen beter meegaan naar het bureau voor een verklaring. Het is treurig hoe de misdadigheid in deze stad toeneemt. Alweer zo'n overvalwagen met een zwaailicht en misdadigers. Neem daar een voorbeeld aan, jonge vriend. Na enig zoeken vonden heer Bommel en Tom Broes het kantoor van de bouwonderneming tot nut van het algemeen. Waar ze door een secretaresse ontvangen werden. De heren zijn er niet. Ze zijn net vertrokken met iemand van de politie. Wilt u hier even wachten? Uh, nee, deze heer wil alle papieren inzien. Ja. Hij is de grootste aandeelhouder. Uh, ja, dat ben ik. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Alle papieren bedoel ik. Juist. Op deze kaart staan alle percelen die aangekocht zijn ja. en al het andere kunt u in de kast achter u vinden. Hij is groot, Ja, zeker. Kaart. Er staan trouwens heel wat blauwe vierkantjes op. Mm -hmm. Wat zou dat betekenen? Dat zijn stukken grond die ze gekocht hebben. Oh. Als ik het goed begrijp, hebben ze dat van uw geld gedaan. Nee. En nu zijn ze meegenomen door de politie. Ach. Jullie geld is door de bank onderzocht. Ja, dat heb ik meteen laten doen met uw goedvinden. Het is echt, zei men mij. En um, daarom... Het geld is echt, maar omdat ze allemaal hetzelfde nummer dragen... zullen alle biljetten met dat nummer vernietigd worden. Oh, oh, oh. Er is dus ho, geen strafzaak, maar jullie zijn je geld kwijt. Oh. Ik waarschuw maar even. Ho, ho, dat gaat zomaar niet. Ik wil mijn advocaat spreken. Wees blij dat je er zo afkomt. Wat voor een spel jullie gespeeld hebben, weet ik niet. Maar het stinkt. No. Zullen we zullen jullie in de gaten houden. Jullie kunnen gaan. Zo stonden de beide ondernemers even later weer op straat. En daar barstte de restgeleerde, meester Woordkramer, in woede uit. Ik had me nooit met jou moeten inlaten. Te stom om de nummering te veranderen. Met zo'n suffet wil ik helemaal niks meer te maken hebben, zeg. Ach, ik wist wel dat het niet goed kon gaan. Ik ben maar een eenvoudig persoon. Maar wat nu... Ik zie het. Dat blauw daar is een stuk van de stad en hier loopt de nieuwe weg. Hm. Juist. En dat is mijn hm. huis. En daar woont juffrouw Doddel. Maar Bommelstein staat er niet op, want dat is niet aangekocht. Hier is de heer Blokker. Heer, heer wie? Blokker. De aannemer die door onze firma met de nieuwbouw is belast. Ik heb gehoord dat er knoeierij aan de gang is. En omdat ik al met de baal begonnen ben, wil ik nu wel eerst even echt geld zien. Anders ga ik geëigende maatregelen ik, ik, nemen. Ik, ik, ik kan er niets aan doen. Ik hoor hier eigenlijk niet, bedoel ik. Met grote eenvoud ben ik met nuttige werken voor iedereen begonnen. Terwijl ik eigenlijk op mijn gemak in Bobbelstein had kunnen zitten. Bobbelstein? Dat is gekraakt. Het staat hier uh, in de krant. Ga maar naar huis, jonge vriend. Ik heb een list bedacht die ik met deze heer wil bespreken. Hoofdredacteur Fant zat in de kleine club. En omdat hij zijn oog keurend door zijn krant liet dwalen... maakte een gedrukte stemming zich van een meester. Hij werd dan ook aangenaam getroffen... door een kakelend lachje van Marquise de kantenkleer. <lacht> Parplu! <lacht> Het allererder stukje over een bobbelsteen, amiezer. Mijn compliment. De bovval is gekraakt, staat hier... Nu kan ik de gemeente voorstellen het te slopen, zodat mijn uitzicht niet langer bedorven wordt. Je hebt prima medewerkers. Het stukje is allergeestigst geschreven, werkelijk. Een goede krant. Een goede krant. Prima medewerkers. Maar dat stukje is geschreven door Argus, die ik ontslagen heb. Misschien ben ik een beetje te voortvarend geweest. Ik moet dat terecht zetten. Met deze gedachte verliet de heer Vant het clubgebouw. En niet veel later trad hij het rommelige vertrekje binnen... waar de ontslagen verslaggever landerig in zijn stoel hing. Naast de beschadigde schrijfmachine. Ah, die Argus. We moeten eens even praten, jongen. Dat ontslag was natuurlijk een beetje overuild. Zoals je wel zult begrijpen. Kom maar weer terug. Dan bied ik je een baantje als... Terry Borka. Op weg naar huis kwam Tom Poes Joost tegen... die in vervallen houding naar de burelen van nut van het algemeen slofte... om de zaak netjes te sluiten. Alles is misgelopen. Mijn eigen schuld, als ik zo vrij mag zijn. Ik heb niet gelet op, pas op voor zeer. Dat stond heel duidelijk in de almanak. Maar de nieuwe almanak is nog niet uitgekomen... zodat ik niet weet wat er nu te doen staat. Heer Olly zit al in je kantoor, dus uh, alles komt wel goed. Vraag hem maar naar de volgende almanak. Alles is misgelopen met uw welnemen, heer Olivier. Je hoeft niets te zeggen, Joost. Ik heb alle papieren doorgenomen... waardoor ik de eigenaar van deze NV goed ken. Oh. En als je wilt, kan je weer bij mij in dienst komen. U bent wel goed... Tot uw dienst, heer Olivier. En de jonge heer riet me aan om u naar de volgende almanak te vragen. Die is niet uitgekomen, zodoende. Niet uitgekomen? Tompoes had na een poosje genoeg van het lopen. En toen hij een auto hoorde naderen, stak hij zijn duim op. Toen het voertuig remde, zag hij tot zijn verbazing dat het de oude schicht was. Joost, wat doe jij in deze wagen? Waar ga je heen? Ik rijd namens heer Olivier. Oh. U had gelijk, jongenheer. Voordat ik mijn uitleg kon veroorloven, hoefde ik niets meer te zeggen, zoals hij mij mededeelde. Hij was zo goed om mij mijn oude positie weer aan te bieden. Met een redelijke salarisverhoging met het oog op de toestand. En weet u wat het aardige is? Nee. Heer Olivier is nu zelf de onderneming tot nut van het algemeen met uw goedvinden. Ja, dat weet ik. Dat is hij geworden door de Almanak, en hij is de grootste aandeelhouder. Jullie hebben eigenlijk gewerkt met zijn geld... Zeer betreurenswaardig Maar heer Olivier was zo goed om de schuld aan de almanak te geven. En daarom stuurde hij me naar Bommelstein om daar het nieuwe nummer te halen. Hij wil weten hoe alles verder gaat, begrijpt u? Uh, nee, nee. Uit een nieuwe almanak zal je niet veel meer te weten kunnen komen. En bovendien is het bijna zeker dat hij niet is uitgegeven. Toen Joost en Tompoes Bommelstein binnenkwamen, bleven ze verbaasd staan. Want de eens zo stille hal was gevuld met geroep en ongeregeld meubilair. Maar daar kwam een einde aan toen de nieuwe heren en mevrouw des Huizes de bezoekers gewaar werden. Ja, even Zeer betreurenswaardig. Wat komen jullie doen? Hoor eens, jullie kunnen niet zomaar binnenstappen, meester. We zijn eerlijke krakers en we hebben blit. Excuseer. Wij willen niet storen, maar heer Olivier wil graag het nieuwe nummer van zijn almanak hebben... dat hier door de post gebracht moet zijn. Het nieuwe nummer? Dat willen we allemaal wel. Er zijn geen nieuwe almanakken gekomen. En nu weet niemand meer wat hij moet doen. Het is erg, hoor. Er is hier niet eens centrale verwarming. Daar houdt heer Olivier niet van. Er gaat niets boven een knappend haardvuur, zegt hij altijd. Het is een schande. We zitten hier in de kou en het nieuwe nummer is er niet... Ze doen tegenwoordig maar zonder rekening te houden met oppassende burgers. Joost treedt dus onverrichter zaken terug naar de stad en Tom Poes liep naar huis. Zodoende passeerde hij de woning van juffrouw Doddel, waar de weduwe Hooinaald nieuwsgierig naar stond te kijken. Ze is er niet meer. Het schijnt dat ze een erfenis heeft gekregen en nu zal ze wel ergens anders gaan wonen. Hij doet niet gehoord. Die erfenis huh? was een vergissing. Annemarie wat? is verwacht met een andere vrouwspersoon dat ook A. heet. En nu is ze dus nog even ver. Arm, lastig. Zo kan je het wel noemen, hè? En omdat ze de aflossing niet kon betalen... is dit huisje door de bank verkocht aan een of andere bouwonderneming. Die gaat het afbreken. Ach ja, hoogmoed komt voor de val. Dat zie je nu maar eens net, wat jij. Wat heeft hij zo ineens? Marie de Homaar. Helemaal geen belangstelling voor anderen. Daar vergiste zij zich in. Tom Poes had zoveel belangstelling dat hij naar een telefoon zou holde die niet ver vandaar bij de hoofdweg stond. Heer Bommel begon zich intussen steeds meer thuis te voelen in het directiekantoor van de bouwonderneming tot nut van het algemeen. Nadat Tom Poes hem had opgebeld, riep hij de secretaresse binnen en ging er gemakkelijk bij zitten. Uh, dit uh, wordt een belangrijke briefje, mevrouw. U moet hem adresseren aan mevrouw A. Doddel, waarvan ik u het adres zo zal geven. En uh, dan moet u hem uh, zelf ondertekenen, uh, namens de NV tot uh, nut en zo. U, u weet wel, als u begrijpt wat ik bedoel. U moet mij vooral niet noemen, want ik wil uh, onbekend blijven. Heel bescheiden, bedoel ik. Daarop begon hij te dicteren. En toen de secretaresse geruime tijd later het vertrek verliet kwam haar voormalige directeur, de bediende Joost, net binnen. Ik ben op Bommelstein geweest. Dat zit vol met krakers, heer Olivier. Heel Ja. Yeah. Maar de almanak is niet verschenen. Mm. Het is een schande. Men doet tegenwoordig maar... en laat oppassende, eenvoudige lieden zonder handleiding zitten. Dat kan toch zomaar niet is tenslotte vandaag al de 23ste. En help op Laat de eerste... Laat dat maar over, Joost. Als heer met ervaring heb ik geen handleiding nodig. Ik voel heel fijn aan wat mij te doen staat. Ik ga het gerecht opbellen... en Swami Super voor de hoogste raad slepen. Swami Super had het in die tijd niet zo gemakkelijk... als hij zich had voorgesteld... Er verstreken enige dagen waarin het nieuwe nummer van zijn almanak nog steeds op zich liet wachten, zodat hij zich naar de schrijver Hakstro begaf om deze op zijn plicht te wijzen. De schrijver bleek echter verhuisd te zijn zonder een adres achter te laten. En toen hij ontstemd met hyper terugkeerde naar zijn uitgeverij, was ook de sofsteeg nagenoeg verdwenen. De kale vlakte, die eens de oude buurt geweest was, werd slechts verlevendigd, door slooptoestellen en een schrale wind, waartussen het vervallen pand zich eenzaam aftekende. Het staat er nog, zie je wel. Ze ja. kunnen ons niks maken, het is een eerlijke zaak. En ons inkomen is veilig. Uh, ik vind het hier niet zo veilig. Ja. Allemaal afbraakbaas. En wat doet die streepjesberoep voor de deur? Is dat die uitslover, doorknoper niet? Dit pand wordt onteigend. Uw uitgeverij heeft trouwens geen reden van bestaan meer, omdat er sprake is van wanprestatie. De zaak is in handen van justitie. Waarschijnlijk zal er beslag gelegd worden op uw middelen. Maar de rechter moet nog uitspraak doen. Ik waarschuw maar vast. Zodra de ambtenaar verdwenen was, stormde Super het afgebrokkelde huis binnen... en haaste zich naar een kastje. Beslag leggen op mijn eerlijk verdiende geld. Dan moeten ze vroeger opstaan. Ik heb hier een jaar abonnementsgeld, Hiep, jongen. En dan kunnen we rustig een poosje van leven. En klopt, de dan. Die heeft net een incansieuwbureau voor ons opgezet. En die laat niet over de heen lopen Ik heb niks mee te maken. De uitgeverij is opgeheven en we smeren hem voordat je. Hij... Ja. Ja. Klop. Ja. Klop. We ah, ja. hadden het net over je. En... Even afrekenen graag. Sprak de vitansie lopen. De bundeltjes geld uit de binnenzak van zijn werkgever trekkend. Hij frommelde ze in zijn eigen vechtersjasje... en verliet toen met rustige tred het rommelige kamertje. Ho! Ho! Halt! Dit is niet eerlijk! Daar staat mijn geld ook ja. bij! Ik wil mijn aandeel hebben! Ja. Ah! Ah! Ah! Ah! Op het kantoor van de bouwonderneming tot nut van het algemeen... werd nog dagelijks druk gewerkt. Zoals men kon zien aan de stapelsbrieven en papieren... die in de directiekamer werden afgehandeld. Op een ochtend werd deze bedrijvigheid gestoord door de komst van juffrouw Doddel. Neem me niet kwalijk. Ben ik hier terecht bij de directeur van het NUT? De directie is er niet. Joost, wat doe jij hier? Ik wikkel hier de zaken af die ik met mijn compagnon zo vrij was op te zetten... zonder dat wij het geld voor hadden. Maar neemt u toch plaats, mevrouw? Maar ik, uh, ik moet de directeur spreken. Die woont in Hotel de Gouden Karper. Daar wacht hij totdat de nieuwe woningen van de krakers van zijn eigen huis klaar zijn. Anders zouden die een ongelegenheid raken, als ik me zo mag uitdrukken. Ben je niet meer in dienst van Oli? O oh ja, heer hier was zo goed mij weer aan te nemen... nadat ik een mispas gedaan had op aanraden van de almanak... zodat ik plotseling op straat stond met u welnemen. Kan je me dan zeggen wie deze brief geschreven heeft? Nee, maar het is toch ja. wat... De NV tot nut van het algemeen heeft het genoegen om mevrouw Doddel... haar woning in eigendom aan te ja. bieden als blijk van hoogachting en vriendschap... terwijl haar meubilair, dat door een woesteling in elkaar is geslagen... doornieuw vervangen zal worden. Dat staat hier. Alleraardigst, als ik me zo mag uitdrukken. Dat, dat is het zeker, maar wie heeft het geschreven? Um, Juffrouw Truus. Huh? Maar die heeft haar ontslag genomen en is weg. Oh. Deze brief is van de directie tot nut die in het hotel woont. Dat weet ik wel zeker, als ik mij verstouten mag. Juffrouw Doddel nam de bus om het huisje op te zoeken... dat nu zo onverwacht weer haar eigendom was geworden. Ze begreep er niet veel van. En toen ze uitgestapt was, was ze blij dat ze Tom Poes zag aankomen. Jij weet altijd nogal veel. Weet je misschien ook wie de directeur van de bouwonderneming is... die hier alles heeft opgekocht? Uh, ja, daar weet ik alles van. En toevallig staat er in het ochtendblad net een artikel over van de sterreporter Argus. Oh. Uh, die onderneming heeft geen directeur, alleen maar een aandeelhouder. Die bijna alle aandelen heeft. Oh, ik, ik heb niet zoveel verstand van aandelen. Wat betekent dat? Uh, uh, ja, dat weet die groot aandeelhouder ook niet. Dat schrijft Argus tenminste. En die kan het weten, want hij heeft een uh, vraaggesprek met hem gehad. En hij vertelt hem dat er op dat kale stuk in de oude stad... Ja. huisjes komen die gratis bewoond mogen worden... door iedereen die dat graag wil. Want ze zijn tot nut van het algemeen, zegt die grote aandeelhouder. Mag ik dat ook eens lezen? Ja. Maar dat is Olly! Mm -hmm. Hoe laat gaat er een bus terug naar de stad? De Rommeldamse Courant werd ook gelezen door burgemeester Dikkerdak, die in de kleine club een versterking gebruikte... voordat hij naar de raadsvergadering ging... Heb je dit gelezen? Wat dacht je? Ik mijn eigen krant en die lees ik altijd. Welk gedeelte bedoel je? Ik bedoel dat stuk van je sterreporter over die gratis huizen. Oh, je kan zeggen wat je wilt, maar Bommel doet toch maar veel goeds voor de gemeente. De raad zal opkijken. We zouden hem eigenlijk eerlijk lid van de club moeten maken. Onzin. Het is gewoon speculatie. De grond is nu het tienvoudige waard. Makkelijk voor hem om hem gebaar te maken. Heer Bommel wist natuurlijk niet wat er over hem gezegd werd. Ja. Hij zat die middag in zijn hotelkamer het ochtendblad te herlezen... waarmee hij zijn dag had doorgebracht. Toen plotseling de deur werd opengerud. Ja. Oh. Ja. Ja. <laughs> me me mevrouw Dottel. <laughs> Olly, wat ben je toch knap? Ach, jij kunt alles... Ach, eigenlijk komt alles door die almanak. De eenvoudige geeft wat hij heeft, zei hij. Weldoen is zijn ja. leven en geluk vindt hij in geven. Dat stond er, zodat ik mij vergalopeerde... Uh, om met grof geld het huisraad van een hoogstaande dame te verwoesten... terwijl ik het juist heel delicaat had moeten doen. Olly, jij bent... Uh, heer Olly, de krakers zijn weg uit zijn. Ah. Ze zijn naar de nieuwe huizen gegaan die de bouwonderneming heeft laten maken. Ja. Vlug werk hoor. Het uh, is een nieuw soort uh, prefab. Dat heb ik in orde ja, gemaakt met die aannemer Blokker. Want de nutonderneming had geld genoeg, merkte ik. Zodat het geen rol speelde. Maar dat is mooi nieuws, jouw vriend. Weet je wat? We gaan er een eenvoudig feestje van maken. Want ik heb net een voedzame maaltijd besteld. Jij hebt in die almanakgeschiedenis een belangrijke rol gespeeld. Al weet ik niet welke. Wat had jij dan met die almanak te maken, ja. Tom Poes? Ik dacht dat Olly alles alleen gedaan had, zoals gewoonlijk. Ja, natuurlijk. Uh, ik heb alleen maar ontdekt dat Argus de schrijver was van al die voorspellingen. In het begin schreef hij maar wat, zodat alles onzin was. Maar op de een of andere manier is er een stuk Alruin-wortel in zijn schrijfmachine geraakt. Hm? En toen schreef hij echte voorspellingen. Ik heb dat stukje wortel eruit gehaald, zodat het afgelopen was. Oh. Want Alruin heeft vreemde krachten als het door het kleine volkje bewerkt is. Vreemde krachten. Het kleine volkje, bedoel ik. Ik vraag me af... Uh, ik ik voel heel fijn aan dat dit het werk was van Kweetal, bedoel ik. Die had van mij een paraplu gekregen, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar uh, dat uh, doet er nu niet toe. De hoofdzaak is dat het geknoei met die almanak tot een goed einde is gebracht. En daarom stel ik voor te drinken. Op... Uh... Op jou, natuurlijk. <laughs> Ja. Het was verkeerd van mij om in die almanakvoorspellingen te geloven. Ja. Jij weet immers alles. Daar klonken ze op. En toen werd het verder een heel gezellige avond. Vooral omdat Tom Poes vroeg naar huis ging.